Oh ja, we gaan bijna beginnen. Het is dinsdag 30 december 2014 en de 50ste QFF podcast is een feit. We gaan aftrappen. Of nou ja, bijna aftrappen. de enige echte Illuminati radiozender. QFF Radio op 66.6 FM. Mijn naam is Bafomet. Het is dinsdag 30 december 2014 en we gaan beginnen zo met de 50ste QFF podcast. De 50ste reguliere wel te verstaan. Sorry Adam en John, dat ik dit even stil van jullie jat, ordinair, kopieer, Wagner met The Valkyrie. Jihad. Oh nee, nee, ik moet niet alles gaan stellen natuurlijk van de mannen van de No Agenda Show. Trek to this world, from some En ja, mijn naam is Bafom Dit is de vijftigste aflevering van de reguliere QVF podcast series. Um, het is vandaag dinsdag 30 december 2014 en de klok slaat bijna 10 minuten voor 8 in de avond. Goed, enfin, we doen er dus nog eentje. Een vijftigste in het uh, oude jaar 2014, Voor we straks over gaan schakelen naar het nieuwe jaar, naar uh, 2015. Um, hoe begin je een uh, podcast op uh, de beste mogelijke manier? Nou, uh, misschien wel gewoon even met een uh, gepast... Uh, melodietje. En. Uh, kan ik proberen? Kijk, dat is dan weer het slechte van dat je dan op dit moment zit. Je alleen in een soort studiootje. Met allemaal knoppen. En. Uh, ja. Die moet je dan op, op het juiste moment uh, gaan bedienen. En uh, dat gaat nog wel eens mis. Um, ja. Ik. Uh, ik had hem klaar staan. En. Uh, nou ja, dan, dan, uiteindelijk heb ik hem weer uh, losgelaten. Maar goed, dat maakt niet uit. Uh, ja, vandaag in uh, deze vijftigste QVF-podcast um, gaan we het hebben over... Uh, Ansen, ettens en beken. Een uh, topic van Bodo. Uh, Zal weer een enige tijd oud, maar daar wil ik even wat uh, aandacht aan besteden. Uh, Aardbevingen in Groningen. Daar, daar gaan we ook even wat uh, aandacht aan besteden. En uh, dan hebben we ook nog wat aandacht voor de Nederlandse krijgsmacht. Die is namelijk een, een, een beetje vleugellam. Tenminste, dat zouden wij. Uh, kunnen zeggen. Nou, dan hebben we ook een beetje aandacht voor de Ark des Verbonds. Daarnaast is er ook aandacht voor het onderwerp Bitcoin. Naast de aandacht voor de Bitcoin en de digitale valuta is er ook aandacht voor een moedig gezin. Dat een tijd geleden alweer weigerde een bank te betalen. Uh, daar was weer een beetje activiteit in het topic en uh, daar zullen we ook wat aandacht aan besteden. Nou, dan hebben we nog wat aandacht voor games uh, en zo, uh, een beetje aandacht voor Willem Oltmans. Een beetje aandacht voor uh, einde aan de hoge incassokosten, kosten incasso en deurwaarders. En uh, we hebben ook nog wat aandacht voor ons drinkwater. Nou, dat zijn uh, in grote lijnen de onderwerpen van deze 50ste QFF-podcast. En uh, nou ja, naast dat zullen we misschien ook nog wel iemand gaan bellen. Uh, ik weet niet of het een hele lange wordt. Het, ik, nummer 50 is ook voor mij niet zo speciaal. Voor sommige mensen is dat een soort uh, nou ja, jubileum of zo. Dat gaan ze dan uitgebreid vieren. Ja, het is de 50ste of de 100ste. Gisteren was het 49 en de benoemde ik al. Dat is een veel belangrijker uh, getal. Ah, ver. Eh, muziek uit. Nou, die staat nu uit. en Dan gaan we maar beginnen met de muziekje. Ik zie dat ik uh, toch zo, uh, zo meteen uh, kan uh, bellen. Eh, tenminste, even kijken. Ja, uh, ja die kan ik uh, uh, bereiken. Die ga ik straks bellen. Misschien uh, wil Pemutter ook nog wel... Uh, dat weet ik niet. Hij is online. Hoeren van de paus, zegt Pemutter. Pop, hoeren van de paus. Fluxen flex. Bons wiki. Nou, uh, ja, alles zo niet bon, jongen. Uh, goed, nee, nou ja, en Black Box, uh, die is ook heel misschien wel beschikbaar later in de uitzending. We zullen het zien. We beginnen met een muziekje in deze 50ste QVF-podcast, uit de reguliere QVF-podcast... ...series, zeg maar. En um, wat is een goed muziekje om mee te beginnen? Er is zoveel muziek, hè. Dat is een beetje het irritante eigenlijk... ...als je er uh, heel goed over na gaat denken. Um, maar ik denk dat ik er wel eentje heb. Jawel, dat heb ik zeker. Um, ik kan me nog goed herinneren... Um, ...nou, dat zou... In de jaren 90 geweest zijn, ik denk 97, dat het album Homework van uh, Daft Punk uitkwam. En uh, nou ja, het nummer Daft Punk. Daar uh, gaan we naar luisteren. Van Daft Punk. Homework uit 1997, damn, damn, damn, wat een lekker nummer en wat een ongelooflijk goed album was het ook, ik weet nog heel goed dat ik met mijn toenmalige beste kameraad Martijn dit album helemaal fucking grijs gedraaid heb en uh, er staat ook nog een nummer op, dat heet een Knoef Ad ofzo, dat is precies andersom geloof ik, uh, even kijken, uh, waar staat het nummer? Nee, oh, Funk-Ad. Nee, uh, het, is, maar het is in ieder geval uh, met de woorden is er nog gespeeld. Dan hebben ze de beat, ik kan het nog wel even laten horen. Luister maar. <coughs> Daar eindigt het al op mee. Mm -hmm. Funk-Ad. Ik zal mijn mond even dicht houden. Luister maar even. Het duurt een paar seconden. Seconden. Goed, anyways, uh, Daft Punk met de uh, Dafunk in uh, de vijftigste Q5-podcast. En ja, en, uh, ik had wat onderwerpen klaarstaan, daar gaan we ook mee aftrappen en dan ga ik straks uh, Tokso P's erbij halen. Uh, per Mütter was nog even in de keuken, misschien luistert hij uh, dan bij deze, uh, eet smakelijk voor straks. Uh, ik ga even uh, het eerste onderwerp over Anzen, Attens en Bacon. Uh, ik heb hem even gehashtagd. Dat, dat is uh, een dusdanig interessant topic, ik kan er wel heel lang over lullen. Ik heb het eigenlijk gewoon even gehashtagd, omdat ik het gisteren in de, in, in de 49ste uh, aflevering van de Q5 podcast series al met jullie wilde bespreken. Maar... Um, Bodo, dat, dat is uh, een q Qfeffer die we niet heel frequent zien. Maar als hij komt, dan heeft hij altijd wat nuttigs te melden. Die heeft het uh, oorspronkelijk geschreven, dat stukje over uh, Anzen. Uh, moet ik het even goed uitspreken? Ja, ik ben weer lekker goed voorbereid bezig. Ja, en dan begin je aan iets en dan denk je... Ah oh ja, ik heb al mijn, hey, alles goed voorbereid. Nou, dat, dat is dan dus natuurlijk niet zo goed... Over Anzen, Ettens en Beken. In het voorjaar van 2010, toen de eja vulkaan jokul haar extreme uitstotingen deed... werd mede het vliegverkeer boven Nederland tijdelijk lam gelegd. Dat had toch wel een heel opvallend effect op de atmosfeer. De vogels en al vond je ook niet... Het was toen prachtig weer en op een gegeven moment besloot ik af te varen naar een bos, een aantal kilometers uit mijn dalletje vandaan. Ik hoorde een aantal weken daarvoor iemand iets zeggen over een mysterieus gebied en een grasveldje met lijnen. Op naar Lut de Montagne. In het begin hield ik me toch maar aan het korbeltpad, zoals ik dat eerder deed horen. Ik was daar tenslotte voor het eerst. Dus eerst de kat maar eens uit de boom kijken. Na nou, wat meters vals bergopwaarts over een pad tussen het volbegroeide bos door kwam mijn blik op een open veld in de middle of nowhere echt fantastisch. En daar op dat bewuste veldje vond voor mij een openbaring van je welste plaats. Of anders gezegd, het bewustzijn verruimde. Dat heb ik toch wel enige tijd nodig gehad. Eerlijk er Kwam wat dit te betekenen had en hoe ik het kon plaatsen en verwoorden. Twijfels, die had ik niet. Wel vragen. Gelukkig weten mensen bepaalde herinneringen als gisteren en blijven die herinneringen nog lang bij. Dat heb ik vaak ook. Nou, dan plaats je een prachtige foto. De zuidzijde van de Heuvel, anno 2011, te Luttenberg. Nou, ik moet zeggen, ik zie die foto en ik zie gelijk een Gronings- of een Drentse landschap voor me. Dus wat dat betreft. Ja, dit is voor mij ook gewoon bekend, ik kende uh, dit gevoel ook heel sterk. Goed, in mijn aanwezigheid, daar kreeg ik een immens krachtvolle elektriciteitsschok te verduren. En toen ik een op een driesprong stond met een hele oude stronk, de schok ging over mijn lichaam en bleef hangen als een... In mijn, nee, sorry, in mijn dikke teen. Die was zo ontstoken dat ik het sporten voor de volgende dag af moest zeggen. Ik kon zowaar niks aanraken met die voet, want alles wat ik voelde was genade. Het markante van de ervaring is dat na het slapen gaan, tussen aanhalingstekens, de volgende morgen ik constateerde dat de gehele pijn en kwaad verdwenen was uit mijn voet. Het voelde verlichtend. En die eerste gedachten daarna, die waren heel belangrijk voor me. Minstens net zo belangrijk als de gedachten daarvoor. Nou, hij plaatste na nou een prachtige nieuwe foto het veldje op die bewuste heuvel... met links, verborgen achter het gewas, de oude stronk. Veel variatie in de bomen en struikgewas rondom dat mooie stuk gras. De zon die zakkende is en daarmee een lang schaduwuitloop... een lange schaduwuitloop, neem me niet kwalijk, ik las het even verkeerd voor... over de zuidzijde van de heuvel creëerde. Met op het achtergrond de maan, ook nog bungelend in een wat donker geheelte... Een specht die om 21 seconden een keer, keer ratelt. Bordjes die niet betreden in de buurt van het continu zoomen van de zaaddragers om je heen. Ik ben in de Weraldi gedoken van de Anzen, Ettens en Beken. De nieuwe paden op. Nou, eh, het artikel, ik, ik, kan, ik kan hem helemaal voorlezen, maar ik raad jullie echt aan... ook eh, de prachtige foto bij eh, een van de hunebedden eh, in Drenthe. Eh, ik, ik kan jullie niet anders zeggen... Mocht jullie zeg maar, niet bekend zijn met het uh, topic over Anze, Attens en Beken... geschreven door Bodo... dan raad ik jullie echt aan dat even op te zoeken op QVF. Ik heb hem nu gehashtagd met de hashtag podcast50... en bij deze heb ik er wat aandacht aan uh, geschonken... Eigenlijk zou ik wel eens een keer met Blackbox en Bodo een hele aflevering lang over dit onderwerp willen praten. Er staan echt prachtige dingen in. Uh, maar ook uh, een kaart van een aantal le-lijnen. Uh, nou ja, die lopen ook dwars door Drenthe. Die, die lopen dwars door Overijssel, door Groningen, door Friesland. Ik, ik zou zeggen, laten we hier een keer een, een hele uitzending van de QFF podcast aan besteden. Uh, dus mochten jullie luisteren, Bodo en Blackbox, um, ja. Dan uh, meld je maar. Het lijkt me hartstikke mooi om daar een, uh, ja, een aparte uh, uitzending uh, over te maken. Goed, van uh, dat onderwerp gaan we... Uh, ja, want het, het is tegenwoordig gewoon een, een snelle show geworden, die uh, q podcast We gaan dus naar het volgende onderwerp. En dat volgende onderwerp, dat is de Ark des Verbonds. En uh, eigenlijk uh, past daar wel een beetje een mysterieus muziekje bij. Als zeg het zelf? Ik bedoel, dat sluit wel enigszins aan op het onderwerp. Want dat onderwerp, dat is toch wel enigszins mysterieus. Het is natuurlijk een, een bijbels artefact. Uh, die verdomde ark. De Ark des Verbonds. Zo is er ook... Uh, nou ja... De Spear of Destiny. En uh, die speer... Oftewel de lands. Uh, daarover bestaat ook een heel topic. Net als dat er dus een heel topic bestaat over de Ark des Verbonds. En op QFF wordt er wel vaker gepraat over deze mysterieuze Ark. Um, ik heb zelfs al eens geopperd... Dat er informatie... Uh, nou, niet alleen maar onder mijn ogen is gekomen... Um, die info die staat zelfs op Q5 en de links uh, naar de bronnen over die info ook. Die ark zou namelijk ooit in rolde gestaan hebben. Ja, dat klinkt heel mysterieus, maar wat, ja, wat is toch die ark? En waar is die dekselse ark? Um, ja, sorry. Dat, dat zijn de special sound effects. Um, die ark van het verbond, ook wel de ark des verbonds, was het centrale allerheiligste voorwerp in de Jodendom. Het was een draagbare kist waarin de twee stenen tafelen met daarop de tien geboden bewaard werden. De ark werd gemaakt tijdens de Exodus bij de Sinaï Berg. Hij stond in het heilige der heiligen, de binnenste ruimte van de tabernakel en later in dezelfde ruimte in de tempel in Jeruzalem. Het Bijbelboek Exodus, hoofdstuk 25.10, waarin priesters beschreven staat hoe de ark moest worden gemaakt. Tevens geeft het ook het doel aan van de ark. God zou vanaf het verzoendeksel van de ark met Mozes spreken over alles wat het volk moest worden meegedeeld. En tevens moest de ark als bewaarplaats van de goddelijke wet gebruikt worden om tijdens het jaarlijke seizoenoffer symbolisch de zonde te bedekken van het hele volk Israël. Naast de wet bevonden zich ook nog een kruik met manna en de bloeiende staf van Aaron in de ark. De kist zelf was gemaakt van acaciahout en van binnen en van buiten overtrokken met een laag bladgoud. Het verzoendeksel... Jezus, wat een woord. Het verzoendeksel van de ark was van massief goud vervaardigd. Aan zijde van het deksel waren er twee uit massief goud opgetrokken cherubs of gerubs. Die, een, eh, ...die één geheel vormden met het deksel. Deze geroeps houden hun vleugels naar boven uitgespreid... ...als een beschutting boven het deksel... ...en stonden met de gezichten naar elkaar toe. De ogen gericht op het deksel. Overigens is uit de beschrijving in de Bijbel niet op te maken... ...hoe dit er precies uitzag. Een basrelief of twee geroeps in de vorm van beelden... ...die uit het deksel staken... Het is eveneens mogelijk dat de beelden aan de zijkant van het deksel stonden of er het midden van stonden. Op de afbeeldingen zijn dan ook veel variëteiten te zien. Ja, nou, ik kan het hele verhaal gaan voorlezen. Ik zou zeggen, lees het vooral zelf. Er zijn een aantal interessante filmpjes en vooral het mysterie om deze verdonde ark is, is vrij groot. En bestond die wel of bestond hij niet? En ja, Dat is met zoveel dingen uit die Bijbel. En heel veel van die dingen die komen dan wel in het echt voor, maar... Wie zegt me niet dat ze al bestonden voordat die Bijbel bestond? Hè? Het is allemaal zo... Hmm. Oeh. Ja, spannend. Goed, de Ark des Verbonds. Uh, ik moest daar natuurlijk gewoon ook even, omdat wij de enige echte uh, Illuminati radiozender zijn. Wat aandacht aan besteden. Want de Ark is inmiddels uh, jarenlang al in ons bezit. En uh, dan, nou ja, ik zeg alweer veel te veel. Hij staat in ieder geval veilig opgeborgen. En dan gaan we door naar het volgende Onderwerp. En dat volgende onderwerp... Ja... Hmm. Dat, dat volgende onderwerp... Ja, dan moet eigenlijk ook gewoon maar even weer uh, de bumper... Ja... Uh, yeah. Dat, dat volgende onderwerp, um, dat zijn natuurlijk gewoon de winnende getallen van de Illuminati Lotto Bingo van deze week. Uh, van vandaag, ik bedoel van deze uitzending. De winnende getallen zijn 49, 133, 9, 11, 33. 49, 218, 666, 33, en als laatste 88. En de kleur van vandaag is groen. Onder het kan. Goed, welkom terug. Dat waren de winnende geheime. Eliminatie Lotto, bingo getallen van vandaag. Anyways, van de winnende getallen gaan we naar het volgende onderwerp. En daarna ga ik het Toxopace even erbij halen. Um, nou ja, we pakken de bumper er nog maar een keertje bij. Dat volgende onderwerp, ja, ik bedoel, kan ik heel lang en breed over gaan discussiëren. Maar ik denk dat ik gewoon het beste kan zeggen wat het volgende onderwerp is. Dat volgende onderwerp, ja, dat is namelijk uh, dat ik uh, even een belletje probeer uh, ga te verrichten. En mm, ik zei zo straks van, nou, daar halen we toch zo. Die gaan we er nu al bij halen. Dus die gaan we eens even bellen. Sim Salabim. Chablon. Chablon. Houdet me niet. Krijgen we de, de discussie in welke dimensie die zit. Nou. Nou. Ik had gewoon nog... Mooi, toch zo? Joi. Ja, welkom in de vijftigste aflevering van de QFF podcast. Ja. Hoe was je vrije dag vandaag? Oh, uh, lekker rustig. Ik, ik was nog op een steenworp afstand, maar ik, ik was even kort heen en weer vanuit Groningen naar uh, net over de grens. Uh, Oké. Okay. Weer terug naar Groningen. Even een, ik heb even een tv gebracht... Die kwam uit een van de winkel hier in Groningen. Coolblue, geloof ik. En die heb ik even naar. over de grens gebracht. Oké. Okay. In die heimat. Ja, in, in, uh, in, in, die, uh, in die heimat, inderdaad. Dus het, uh, ja, ja, soms uh, moeten dat soort dingen even. Ja, even behulpzaam zijn waar je kan, zeg maar. Hm. Ja, en ja, morgen ben ik ook nog weer even in, uh, in die contraien. In de ochtend ook weer even de spullen heen en weer rijden. En dat eigenlijk. Um, ja. Hoe oh, oh, oh, was je dag verder? Oh, ik heb wat uh, een beetje geprutst en zo. Een, een beetje geprutst en zo. Dat, ja. dat klinkt. Uh, nou ja, actief. <laughs> nee, wat in mijn hobbykamer. Uh, wat huizensterk uh, in elkaar prutsen. Ah, oké. Okay. En uh, goede resultaten geboekt. Nou, is nog niet klaar. Oké. Okay. Maar je bent wel opgeschoten. Ja. Ja, dat is altijd goed. Um, ik, ik wilde eigenlijk uh, ja, dat, dat eerst even gaan doen. Even een, een belletje tussendoor. Die voeg ik maar even toe in ons gesprek. Dus dan, uh, ja, ik zou zeggen, luister maar even mee. Het is een hotel in Groningen. Het Martini Hotel. Ik ben benieuwd. Goedenavond, Martini Hotel. U spreekt met Miranda. Ja, goedenavond. U spreekt met Martin Martini. Ik heb even een vraag. Ik word de hele tijd gebeld, sinds enige tijd. En er zijn de hele tijd mensen die vragen dan naar het Martini Hotel. Maar ik vind het ja, een beetje lastig. Op de een of andere manier op internet verwarren de mensen het Martini Hotel met mijn naam. En mijn naam is Martin Martini. Mm -hmm. En ik ben ook maar wel uh, bekende we stemgever we van een tekenfilm. Maar dat ze bij uw mobiele nummer komen? Nou, nee, ze belt mij gewoon uh, op mijn thuisnummer in Groningen. Mijn thuisnummer, dat is namelijk en 312. Wat nummer dan? Ja, nou, dat wat ik u net vertelden. Mijn thuisnummer, dat is 312-6616. En jullie nummer, dat oh, okay. is 312-9919. Ja, klopt. Ja. En op internet is het dus op een uh, website van hotels.com. Daar staat bij de gegevens, staat niet 9919, maar er staat 6616. Dus al die mensen, die belt oh, mij. Ja, ja, en dat vind ik echt vervelend. Want ik, hotels ja. Hotels.com zijn ja, want ik kwam ja, via, via zo'n Duitse boekingssite. dat was een vriend van mij die mij erop wees. En in de Nederlandse versie staat het goed, maar in de Duitse variant staat het verkeerd. En ik, ja, ik ben wel bekend van de tv, want ik, ik, ik heb een tekenfilm, daarbij kom ik in voor, hoor. maar dat vind ik heel lastig. En, want mensen die gaan het dan ook googlen en die zeggen, oh, Martin Martini, ja, ah, dat is die vind van die tekenfilm. Maar dan, dan belt, ze denken dat ze belt naar een hotel. Ja, nou, ik ga even uh, op hotels.com. Zei u dat het stond? Bij de Duitse versie? Ja, yeah, op een Duitse versie. De staat dus in plaats van 9919-6616. 99, yeah. ja, ik word helemaal gek. Ik ben vandaag al wel 15 keer beld. Oh, nou, dan ga ik even. En ik stuur ze allemaal door naar de Van der Valk. Maar ja, ja, ja, ja, ik geef ze dan het nummer dan van de Van der Valk in ja, Bel dan maar in. Maar hey, moet je niet bellen. Nee, ik ga, ik ga erachteraan. Ik ga zorgen dat we het gaan veranderen. Nou, dat vind ik hartstikke fijn. En met wie heb ja, ik nou gesproken? Dat goed. Met wie heb ik nou gesproken? Mijn naam is Miranda. Miranda. Oké, okay, ik heb het even genoteerd ja. en ik ga ervan uit dat het in orde komt. Ik, eh, ik ga het uitzoeken en ik ga contact met ze opnemen. Dat we het moeten aanpassen. Dat is hartstikke fijn. Dan wens ik u een fijne avond. Ja? Ja, ja oké. Okay. Hoi. u ook. Hoi. Dag. Hoi. Zo. Die gaat nu op de Duitse versie zoeken van hotels.com. En die bestaat niet, die Duitse versie. Heeft hij ook weer wat te doen? Ja, zo hou je de nachtportier van het hotel bezig. Miranda. Ze klonk ook niet echt als een Gronings iemand. Ze klonk ook enigszins geïrriteerd dat ze door een Gronings iemand werd gebeld. Altijd mooi. Ja, dat was het Martini Hotel. Die zaten trouwens vroeger tegenover het prachtige gebouw van de Gasunie. In Groningen, want die zijn nu verhuisd naar de binnenstad. Ze zitten nu aan het uh, Suderdiep. het Zuiderdiep, uh, in Groningen. Goed, um, ik ga de bumper even uh, draaien en dan, uh, ja, dan gaan we even naar het volgende onderwerp. Goed idee? Ja. Oké. Okay. Dat volgende onderwerp, dat is, ik heb een aantal dingen klaarstaan. Ik weet niet of Blackbox zich al gemeld heeft. Nee, nog niet. Nou, mocht hij zich, zeg maar, zich straks melden, dan bewaar ik even een aantal onderwerpen tot dan. Een van de onderwerpen, ik kan wel even kort met je doornemen waarover we al gesproken hebben. Ik heb net het onderwerp over Anzen, Ettens en Beken besproken. Um, dat, dat was een artikel van Bodo um, ik heb het ook even gehad over de ark des verbonds en um, ik dacht als volgende kunnen we het wel even gaan hebben over bitcoin ja dan gaan we dat bitcoin uh, bespreken dan heb ik daarna uh, dus ik zal dan ook even de andere uh, onderwerpen voor de volledigheid uh, voor voorlezen. Um, Um, ik, ik, ja, dat over Anse, Ettens en Beken, dat heb ik al besproken. Uh, dat over de Ark des Verbonds ook. Dan gaan we het dus nog hebben over de aardbevingen te Groningen. Um, de Nederlandse krijgsmacht die vleugellam is. Um, de Bitcoin. Het moedige zin dat weigerde de bank te betalen. Dat is alweer een tijd geleden, dat topic. Maar daar wil ik het ook even kort over hebben. Dan het topic games en zo. En het topic Willem. Opmans en het topic: einde aan de hoge kosten En het topic: ons drinkwater. En dat zijn eigenlijk de topics die ik uh, nog wil gaan bespreken. En dan gaan we dus beginnen met Bitcoin. Um, nou, zal ik eventjes iets erbij pakken. Wat ik um, heel toevallig gisteren al even voor had gelezen. Toen ik een aantal um, uh, koppen van het uh, forum van Godlike Productions aan het voorlezen was. Um, en nou ja, daar wilde ik het eigenlijk nog uh, eventjes over gaan hebben. Daarin ging men dieper in op uh, nou ja, wie eigenlijk de, de, zeg maar de uitvinders van uh, bitcoin waren. Dat vond ik wel interessant. En uh, nou ja, ja. Yeah. We hebben een topic over de bitcoin al enige tijd op QFF. Als laatste post stond daar een post in van no More van donderdag 27 november van dit jaar. Een supermarkt in Arnhem accepteert bitcoins. Een supermarkt op het Centraal Station in Arnhem laat donderdagmiddag de eerste klant betalen met bitcoins. Het virtuele elektronische betaalmiddel. De SPAR is voor zover bekend de eerste winkel van een grote keten in Nederland die bitcoins accepteert. Al dus winkelmanager Luc van Gelder. Bitcoin gebruikers laden het, laden het betaalmiddel op een mobiele telefoon of tablet. De supermarkt heeft zelf een bitkassa, een tablet waarop het bedrag wordt aangeslagen. De koper haalt zijn telefoon langs een code en er is betaald. De winkel krijgt het aankoopbedrag in euro's bijgeschreven op de bankrekening. Uh, grootste bitcoin stad een groep zeer actieve Bitcoinliefhebbers in Arnhem heeft ervoor gezorgd dat Arnhem in korte tijd de grootste Bitcoinstad van Nederland is geworden. In het centrum van Arnhem is een Bitcoin betaallocatie op elke 3.7 kilometer te vinden. Amsterdam moet het doen met één locatie op elke 7 kilometer. Internationaal onderzoeker van Inside Bitcoins zou zelfs hebben laten zien dat Arnhem de bitcoins vriendelijke stad ter wereld is. De supermarkt op het station is de 40 Arnhemse locatie die bitcoins accepteert. Ik gebruik ze zelf niet, maar ik vond het een leuk idee om mee te doen. ...al dus Van Gelder, de eigenaar van de supermarkt. Ik verwacht er ook niet heel veel van... ...en ook niet heel veel meer omzet mee te behalen... ...maar goed, het initiatief... ...dat ondersteunt hij en daarom doet hij mee. In Arnhem is vrijdagavond een bitcoin evenement... Uh, ...in de binnenstad. Nou ja, dat is een artikel van 27 november. Ik vond het een interessant artikel... ...maar dat was niet de reden waarom ik het uh, naar voren haalde. De, de reden dat ik het dus even naar voren heb gehaald... Um, ...dat heeft alles te maken met het feit dat de uitvinders van uh, de Bitcoin, daar zou DARPA zelfs bij betrokken zijn. Ik bedoel, um, kijk, I have a lot of info to share. Almost all alternative currencies are invested with gangs of pump and dumpers working in k-hoods with each other. A lot of coins are created by scammers. Sir Richard Branson quietly took over Bitcoin. I'm convinced that Satoshi is a team at DARPA and they control the largest single holdings that could either make or break the coin. I have no proof yet, but I'm thinking that Sir Richard and DARPA are working together simply because he has an ex-NASA dupe running the Bitcoin Foundation on his behalf. Cloud mining is een scam of epic proportions. Dus al die mensen die aan het cloud minen zijn... Ik heb dat al vaker gezegd... Het levert geen flikker op... Maar je belast alleen maar het stroomnetwerk enorm. Ik weet, je weet wat cloud minen is? Of, of gewoon minen? Met, ja, ja. Met een videokaart kun je dan... Die, het slaat echt nergens op. Ik heb in mijn pc um, hiernaast me... Zitten vier echt... Nou ja, ik durf wel te zeggen... Brute videokaarten... Maar die gebruik ik puur en alleen maar om... Uh, met Cinema 4D... en in Maya... en in uh, 3D Studio Max... en in mijn Render Engines... en in Unity... en in... Um, de, de Cry Engine... om daarmee dingen te ontwikkelen... En ...te tekenen en te visualiseren... ...in 3D. Ik zou, ik zou er ook mee kunnen uh, minen... ...maar dat doe ik dus niet omdat het echt een scam is. Je overbelast je videokaarten. Die dingen die zijn in no time op. In, in de zin van kapot. Je kan ze geloof ik een, een jaar laten draaien... ...en dan is het uh, exit. Um, en het levert ook nog eens niks op... ...want je moet heel veel stroom betalen. Dus wat je ziet... ...je hebt illegale miners ...en die doen dan hetzelfde wat wiet telers doen, die pakken buiten de stroomleiding om hun stroom. Om, om te minen. Maar hoe dom ben je dan in deze tijd? Ik bedoel, dan val je toch gelijk op? Dat ziet toch een, een, een, een stroomleverancier ook? O, of ben ik gek? Nee, maar dat, dat is gewoon, ja... Gewoon ze gebruiken andere of ze misbruiken anderen voor uh, doeleinden. Ja, maar ik bedoel... Uh, wie, wie zit er achter die hoax? Die, die, die hele fucking uh, mining hoax. Cloud mining. Dat is toch een hoax? Maar wie zit daar achter? Wie heeft daar belang in? Want het levert niks op. Het levert geen bitcoins op. Uh, de enige die er dus belang bij hebben... Even, even heel simpel. Uh, sim, simpel. Uh, even heel simpel. Dat zijn... ...stroombedrijven, elektriciteitsbedrijven... ...energiebedrijven... ...en de fabrikanten van videokaarten... Ja. ...en video? <laughs> die, die zien hun omzet alleen maar stijgen... ...door dat gekloot met dat uh, minen... ...en ja, die paar uh, gammele bitcoins... ...die je ermee binnenhakt. ...we hebben al eerder gezien dat... ...binnen een paar uur of binnen een halve dag... ...kan de waarde van een bitcoin... ...compleet gedevalueerd worden... ...als ze echt willen... Dus ik ben voorlopig uh, nog niet van het kamp Bitcoin, zeg maar. Ik blijf sceptisch. Ik heb wel een paar gestolen FBI-Bitcoin-wallets. Uh, maar uh, ja, dat, dat doe ik natuurlijk verder niks mee. Goed, um, ja, nee. heb je nog wat toe te voegen aan uh, het onderwerp Bitcoin? Nee, lijkt me. Tot nu okay. toch wel helder zo. Goed. Nou, dan euh, pakken we de bumper. En, euh, nee, we doen eerst een muziekje. Wat dacht je daarvan? Goed, goed ja, idee? laten we dat maar doen. Ja. Uh, heb, je, heb, je, heb je verzoekjes? Of zeg je van, uh, nou, doe maar wat joh. Ja, doe maar. gewoon maar wat leuks erin. Uh, Soundgarden. Wat dacht je daarvan? Ja, start plan. Um, ja, soundcarden met Black Hole Sun. Dat, die, uh, dat album met die prachtige hoes. Ik spreek je zo, uh, Toxo. Was Black Hole Sun van Soundgarden van het album Telephantasm. Dat is echt een, een heel goed album trouwens. Ik, ik kan me echt uh, wel zeg maar enigszins uh, nou ja, herinneren. Uh, het staat oorspronkelijk natuurlijk op een, een, een ander album, maar de Telephantasm. Dat kwam geloof ik hoe lang is het geleden. ...dat hij uitkwam... ...moet ik even heel diep en heel goed denken... ...ik denk... ...ergens... ...in de jaren negentig... Uh, tenminste het oorspronkelijke nummer dan hè... ...Black Hole Sun... Um, ...dat stond op... ...nee niet op... Bad ...Motor Finger... ...dat is nog van eerder... ...maar volgens mij komt Black Hole Sun uit... ...ben we er niet op, vast op 96... ...volgens mij wel... Of uit C. Nou ja, in ieder geval. Uh, Telefantasm van de Deluxe uh, Edition. Daar komt deze versie van. Dat is het mooie van vinyl. Dan kun je dat allemaal voorlezen van Af de hoes. Als je dat draait. <coughs> Goed, um, terug naar uh, de vijftigste aflevering van de QVF uh, podcast. En ik pak de bumper erbij en dan gaan we naar het volgende onderwerp, zo, uh, oké? Okay? Ja, prima. ...en het volgende onderwerp... ...nou ja, dan kunnen we natuurlijk gewoon gaan darten... ...op een soort bord met de onderwerpen... ...maar laten we dat niet doen... Niet doen ...zeg maar, Hup. ...en laten we gewoon inderdaad uit de lijst verder gaan... Um, ...de aardbevingen in Groningen. Um, het was weer raak hè... ...afgelopen nacht. Ja, klopt ja. Dit keer in uh, Woudsbloem. Toch? Ja, vlakbij... Uh, Hoge Zand... Ja, in harksteden, Slochteren en uh, Scharmer ligt er ook nog in de buurt. En uh, je hebt daar uh, zo'n woonwijk om een van die grote meren heen uh, gebouwd. Ik geloof dat dat uh, Borgmeren zijn. Die liggen daar, uh, nou ja, er ligt, ligt eigenlijk vlakbij Woudsbloem. Het ligt allemaal, uh... en dit was een vrij heftige hè? Ja, schaal uh, 2.9. 2.9 zelfs? Ja, dat is uh, heavy. Ik las ook dat in de stad Groningen zelfs mensen waren die het gevoeld hebben. En uh, ik heb gisteren nog een, een lichte aardschok ook in Groningen stad gevoeld. En uh, die werd niet eens gemeld door het KNMI, maar de Duitse Meteorologische Dienst meldde hem wel. Het was een 1.8, net ten noorden van de stad en die was uh, ook hier te voelen. Dus het, het valt mij wel op dat de, de KNMI uh, daarin in mijn ogen niet helemaal objectief is uh, die uh, melden volgens mij het liefst wat de NAM wil zien dat er gemeld wordt. Uh, ja, dat idee heb ik ook. En dan hebben we daarnaast... Ja, het is natuurlijk... KNMI is Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, toch? Ja. Koninklijk. Do I need to say more? Nee. Zegt genoeg. Ja, dat vat het toch al in, in meer of mindere mate gewoon uh, samen. Shell, Koninkrijk, is voor 50% eigenaar van de NAM, toch? Samen met Esso. Ja. Ja, en, en dat, dan, dat verklaart dan ook eigenlijk gelijk weer waarom die Koning zijn betrokkenheid uh, niet heeft laten zien. M vind ik. Ik bedoel, die had zich al lang moeten melden bij de Groningers die last hebben van uh, de schade aan hun huizen door die aardbevingen. Ja, of zie ik ja. het heel zwart-wit? Zie, zie ik dat verkeerd? Nee, ja, maar dat zal hij denk ik ook nooit doen. Maar is hij dan? Ik bedoel, ik probeer het even voor mezelf te kunnen relativeren. Is die man dan misschien niet de koning van de Groningers? Of zijn die Groningers zijn volk niet? Volgens mij is een van zijn taken... betrokkenheid met het Nederlandse volk... zich bekommeren om de burger in Nederland. Dat is een van zijn kerntaken. Toch? Ja, dat, dat lijkt me wel... Uh... ...dat de koning dat hoort te doen. Waarom doet deze uh, niksnut dat niet? Nee, ja, niksnut is, niet, is drukken met biertjes... ...drinken de... met Poetin. Ja, dat soort dingen. Maar wat levert mij dat op? Of jou, of Pietje... ...of Jantje, of Klaasje... ...of John Lanting... ...of welke Groninger... ...dan ook in de provincie? Het levert helemaal niks op... Uh, nee. ...dat hij met Poetin zit te lullen... ...want hey, kom op, Poetin is ook een oude gas... ...en oliebaas... Ja. En ja, dan gaan we de haren recht overeind staan. Ik heb toen vorig jaar, dat weet je misschien nog wel, uit protest uh, dat filmpje gemaakt over het Groningse volksleger. Kun je dat nog uh, herinneren? Ja, nou, ik lachte me slap toen ik het op één vandaag zag. Ja, ze hadden het echt over alsof er een terroristische dreiging bestond van Groningen jongeren. En uh, die werden op voorhand al gek verklaard eigenlijk. Dat, ja, nou, toen liet ze het gewoon ook nog zien bij één Vandaag. Dus toen dacht ik van, nou zie je, de media stinkt overal in. En daarom bestaan wij ook. Ik bedoel, daarom bestaat de Q5 podcast om dit soort shit aan de kaak te stellen. Hè? Ik bedoel, uh, toen bestond de, de podcast nog niet. Maar dit soort grappen moeten we eigenlijk gewoon veel vaker uithalen... om te laten zien dat onze media niet objectief is. Alles zomaar klakkeloos overneemt zonder echte fact-checken. Want... Het was niet de eerste keer hè? In, in het bestaan van QFF dat een grap die ik uithaalde het mainstream nieuws haalde. Ik bedoel, kun jij je die andere grap nog herinneren? Oh, met die Tempeliers. Uh... Met Breivik. <coughs> Wat weet je dat was? nog? Ja. Breivik heeft gewoon in zijn manifest, in zijn weet ik veel hoeveel duizend pagina's tellende manifest. ...heeft hij niet alleen maar het logo gebruikt... ...wat ik heb gemaakt als grap... ...het logo van de tempeliers... ...dat logo heeft hij een op een overgenomen... ...maar hij heeft ook de website... ...meerdere malen... ...en ook de organisatie PCCTS... ...heeft hij meerdere malen benoemd... ...in zijn uh, manifest. En ik vond het wel heel erg... Dat er mensen waren, dat ik heb nog steeds, want mensen weten nu dat ik achter die grap zat. Ik, ik, ik krijg regelmatig bedreigingen binnen via Twitter van, nou ik noem ze maar linkse gekkies. En het zijn Nederlanders die mij echt serieus met de dood bedreigen. En die zeggen dat het mijn schuld is dat er zoveel kinderen afgeslacht zijn in Noorwegen. Weet je hoe hard dat is als je dat leest in je mailbox? Ja. Dat is niet cool. Of als je dat via Twitter binnenkrijgt als een uh, persoonlijk bericht, dan denk ik echt van: wat the fuck? Waar halen mensen het lef vandaan? Omdat dat die vent daarin getrapt is. Ja, dat zegt meer misschien over die vent dan over mijn grap. Want iedereen die een ja. beetje fact-checking zou doen, die zou weten dat het een grap was. Hij niet. Hij neemt het klakkeloos over en zet het in zijn manifest en baseert het driekwart van zijn manifest op die website. Ja. Maar ja, een dat kans, deed hij... Kansloos manifest dan. Ja, maar heb je het manifest wel eens gelezen? Hij heeft ook echt hele grote delen van het manifest letterlijk gekopieerd uit het manifest van de Unabomber. Was het niet Timothy... Ik ga het nu ook opzoeken. Hoe heette de Unabomber? Wacht even, er was iets met de Unabomber. De Unabomber. Uh, wacht even, dat was Theodor Kaczynski. Uh, wat was, het? Nou, was het wel de Unabomber? En Breivik. Die Breivik heeft een heel stuk van de Unabomber gekopieerd. Uh, ja, Anders Burring Breivik plagiarized de Unabomber. Uh, het manifest, blijf ik, lijkt sterk op dat van de UNO-bomber. <lacht> dus ja, weet je? Het, uh, en dat niet alleen. Maar dan, dat er dan dus nog steeds mensen zijn... die dan PCC, TS, mij, QFF, de hoax, de schuld geven. Dat vind ik echt dat vind ik niet kunnen. In ieder geval dat, ja, de Noor, anders, Bering Breivik, die wordt verdacht van een bomaanslag in Oslo en op het bloedvat van het bla bla bla bla bla De door Breivik gekopieerde passages staan in de eerste tientallen pagina's van het manifest van Kaczynski. Dus ja, nou, eh, dat, ja... Het was dus inderdaad de Unabomber. Op wie hij uh, een deel van zijn manifest uh, gebaseerd heeft. Maar goed, ja, om even weer terug te gaan naar uh, het onderwerp. De aardbeving in Groningen. En, en ja, daar kwamen we natuurlijk. We waren even een zijpaadje door dat filmpje. Wat ik heb gemaakt, wat als grap bedoeld was. Um, ja, zie jij op korte termijn nog verandering komen. in, in de problemen. Uh, van de gaswinning. en dus ook de aardbeving en zo? Nee, niet echt. De... ...vanuit Den Haag wat, wat papa nat houden. Ja. En dan dus schroeven ze nou op die ene locatie uh, het ene gebied uh, gaswinning wat terug. Ja, en in het andere gebied gooien ze hem net zo hard drie keer verder open, zeg maar. Ja. Dus ja, het, want het is één grote gasbel, hè? dus uiteindelijk de schade... Die, ...die wordt niet minder of zo Nee, die wat als alles maar meer. Ja, ik, ik zag trouwens ook uh, uh, fracking. Een, dat was dan een, een filmpje wat uh, Mac plaatste eerder in het topic. Daar wil ik eigenlijk even een fragmentje van laten horen. Luister even mee. Dat is dan een bijeenkomst in in Hull Sir, in name Engeland. Luister. I don't usually live in a ditch um, by the side of a road, um, but de reason being is is because there comes a point where enough is enough, because I'm sure a lot of you have written letters emails, you felt totally disaffected and alone and you feel like nobody's listening to you and then you start getting this feeling that there might be something wrong with the system that you're actually trying to talk to you know because you will find that this system serves itself 100 of the time with absolutely 100 disregard for your human rights. So I'm at Crawbury Hill at the minute but I have been at Baton Moss for the last three months as well So, obviously, when you're actually at the camp and you're living there 24-7, you get to see what is actually going on. So it becomes even more obvious, like, for example, uh, example on Barton Moss, you wake up and there's 200 police lining the road down a footpath in Manchester. Now, you basically get to see the police state that we all live in, but because the police state is contained within a certain area, you will get people saying, no, everything's fine. You know, there's, there's nothing wrong with this. I don't see anything wrong. And the reason being is most of the time people are, are exposed to the extremes of the fascist regime that we live in. And I know that might sound a bit extreme, because I have been called that before, but that's basically where we're at. We are living in a fascist police state. Um, and obviously now, as individuals, we need to stand up and get together and say no together. Because I, I can promise you one thing. The only thing that's going to stop this is you and me and everybody together you know that that that's what's going to stop it and it really doesn't take that many people to do it you know if, if you had three four hundred people up at them sites just to stand there and say look no you know and obviously people have got concerns about being arrested you know with their employment and everything else but there's plenty of people up there that will go like that to make sure you don't get arrested you know and it is the people power that will actually stop this and um, so with regards to the Humberside Police and the Greater Manchester Police They're both corporations, they're both businesses, so there's basically no difference between these police forces. Now, the Humberside Police are using the Trade Unions Act laws and basically calling the camp a picket, you know, and telling us that that's the way it is. So this, using this law, this enables them to totally disregard the right for peaceful protest, which is what they're actually supposed to be doing. Um, now, another thing is, uh, while we've been on the camp, we've had quite a few uh, People driving by rolling the windows down and screaming get a job you know so that, that that's quite uh I don't know it's weird you know because I know that I gave up working six months ago but before that I'd worked for 26 years I've been in the army for five years and then I actually drove HDVs for the last 20 years you know but it like I say it does come to a point where you've got to look at you know I'm comfortable here it doesn't affect me and the other side of it So you know it was coming a long time that I'd give up my job because basically you have to give up your job to do this 24-7, seven days a week. And It's not the most comfortable thing to do in the world but it's the right thing to do I think. Um, so if I was to say anything to you I'd say come up, join the camp, do as much as you can you know, camp if you can but whatever, whatever what everybody individual does makes a difference You know, whether you're up there 24-7 or you're spreading the word on the computer or bringing food, water, supplies. Because I can tell you, everybody at these camps are out there for your children and your grandchildren and your family. You know, that that that's their major motivation. It's not money and greed and see how rich we can get. You know, because it's pretty much a thankless job most of the time but I think it's a, a worthwhile one also. So anywhere, peace and love. En hopen to see you there soon. Excellent. Nou, dit was wel een mooie speech van die vrouw. Maar datzelfde geldt eigenlijk voor die Groningers. En dat, dat, dat vind ik dan wel mooi om te zien. Dat die Groningers... Ja. Uh, yeah. United we stand. Ofzo. United we stand together. Dat, dat zie je wel. Een bepaalde mate van solidariteit onder die Groningers. En uh, ik las dan vandaag of nee, gisteren was het dat die uh, John Lanting. Um, van schokkend Groningen zijn uh, bankrekening daar is beslag op gelegd door uh, de gemeente waar hij woont, omdat hij dus weigert zijn uh, ontroerend goedbelasting te betalen hij, ja, het is, hij, wil, uh, zeg maar, hij heeft gewoon die automatische stop gezet omdat hij zoiets heeft van ja ik wil best OZB betalen maar dan moet je wel even kijken naar de verminderde waarde van mijn huis en dus daarop die OZB uh, baseren en niet op mijn kapotte huis wat onverkoopbaar is en waar een hoop aan gedaan moet worden snap je? dat, uh, ja, dat vind ik wel interessant en deze vrouw die had een mooi verhaal ik denk nou, dat, dat vond ik wel even de moeite waard om te laten horen, zeg maar you still there, toch zo so? ja oké ah, oké okay, okay. nee, uh, nou goed um, ik zeg we gaan naar uh, het volgende onderwerp, goed idee? ja oké okay, uh, dan pak ik de bumper erbij Max Bumper En het volgende onderwerp is uh, Toby, die me valt op Skype. Die is me aan het stalken. Nee, grapje, Toby. Mocht je luisteren. Ik uh, heb straks wel even tijd om te lullen op Skype uh, te kletsen als in chat. Maar uh, ik ben nu even druk met uh, het maken van de vijftigste reguliere QVF podcast. Toch uh, uh, zo, als volgende onderwerp. Uh, even kijken, die hebben we die gehad. Hebben, die hebben, het Nederlandse krijgsmacht Vleugellam. En ik, ik, ik, ik vind namelijk, ik kwam dat topic tegen, de topic stamt oorspronkelijk van 22 oktober 2010. En ik schreef toen, ons Nederlandse leger is straks vleugellam naar de bezuinigingen en zit gewoon zonder mensen om te kunnen doen waar ze goed in zijn. Dubbele punt, Aanhalingstekens. openen het zaaien van dood en verderf, uitroepteken. Aanhalingstekentjes sluiten. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Dat was natuurlijk louter cynisch en sarcastisch bedoeld. kug <coughs> Leger. Ja, het leger. U weet wel. Die gastjes in groen of desert camouflage. Die op kosten van de staat. Met een marco C7 of C8. Op vermeende terroristjes schieten in de zandbak van de wereld. Anyways, de Telefaag weet er in ieder geval het volgende over te melden. En de Telegraaf meldde toen op 22. Oktober 2010, de Nederlandse krijgsmacht wordt bij nieuwe bezuinigingen zo vleugelam dat hij niet meer operationeel inzetbaar is bij internationale missies. De in het regeerakkoord afgesproken korting van 625 miljoen euro op het defensiebudget krijgt volgens officieren en manschappen ...ikonische gevolgen voor de paraatheid van onze troepen. Militaire vakbonden schetsen een doemscenario... ...waarbij 4000 banen verdwijnen. Onder meer omdat de landmacht een compleet infanteriebataljon moet inleveren. Bij de marine halveert het aantal patrouilleschepen... ...en de luchtmacht moet na het recente opdoeken van F-16 basis Twente... ...opnieuw een militair vliegveld afstoten. Waarschijnlijk wordt dit Leeuwarden... ...omdat interne defensierapporten spreken van economische gevolgen voor Noord-Nederland... Bovendien verdwijnt de helft van de Patriot-raketten die ons luchtruim beschermen tegen inkomende projectielen. De bonden wijzen bij de verklaring van hun pessimistische prognoses op het onlangs door Defensie zelf gepresenteerde onderzoeksrapport Verkenningen. Financiële experts van het ministerie voorspellen hierin dat een korting van 1,5 miljard euro op het huidige budget de bovengenoemde zeer ingrijpende saneringen kan opleveren. Hoewel het kabinet de komende jaren 0,6 miljard euro wil korten, koest de totale korting richting de 1,5 miljard euro. Zo rekent voorzitter Wim van den Burg van de afm slash fnv voor. Van den Burg zegt besparingen van eerdere bezuinigingsronden moeten nog worden doorgevoerd. Bovendien onderscheidt de krijgsmacht momenteel structureel de Overschrijdt de krijgsmacht momenteel structureel de jaarbudgetten? Nou, het leek me toen stof in 2010 om eens verder over te discussiëren. Nou, die discussie bleef uh, in de loop van de tijd ook wel enigszins op gang. Um, maar ja, hoe staat het eigenlijk met de staat van ons Nederlandse defensieapparaat? Behouden ze dat er hier in Nederland schijnbaar ook serieuze dreiging bestaat? Dat is de afgelopen tijd vaak te lezen geweest. Dat uh, jihadisten en... Uh, eh, ...andere geloofsgekkies echt aanslagen, eh, voor aanslagen willen plegen op eh, militairen. En daarom eh, mogen ze bijvoorbeeld al niet meer in hun uh, uniform over straat. Uh, hoe kijk jij tegen het uh, vleugellam zijn van de Nederlandse aan, uh, als krijgsmacht sorry, aan uh, Toxo? Ja, dat het, uh, het is wel uh, degelijk waar. Uh, toen ik er nog zat, tot 2010... Ja. Toen werd er behoorlijk bezuinigd. Mm -hmm. Zelfs bijvoorbeeld op munitie. Serieus? Ja. Ik bedoel, is er genoeg munitie... ...voor als er oorlog komt om... Uh, ...mee te schieten, zeg maar, überhaupt? Nee. <laughs> ja, echt. <laughs> maar we hadden toch uh, munitiedepots? Ja, die zijn opgedoekt. Maar... Huh? Wat de fuck, waarom doek je een op als je munitie nodig hebt om oorlog te voeren? Dat was te duur. Ja, maar kom op. Dat is hetzelfde als dat je een band hebt en je doekt de drummer en de gitarist maar op. Ja. Ja, maar het wordt allemaal beslist door die autisten in Den Haag. Ja, maar ik bedoel, nu zit er een van de schoevers op Defensie. <lacht> Lachwekkend. Ja. Maar wat, wat denkt die vrouw echt überhaupt? Nou, die denkt maar... Denk ik aan één ding of zo. Maar niet uh, wat belangrijk is. Weet je naar wie ik terugverlang? Nee. Als minister van Defensie. Hij, helaas, dat wordt dan lastig. Want uh, ja, de beste man... Uh, uh, is niet meer. Zeg maar... Misschien weet je het dan. Je uit uh, Drenthe kwam? Ja. Reders de Beek. Ja. Hij is al enige tijd uh, dood. Ik denk wel een, een jaar of zes. Uh, ik, ik zit even te kijken of ik op YouTube niet een interview met hem kan vinden. Maar die man had uh, dat het... Uh, ja, dat... dat ja, die, uh, die wist wel van... Uh, wanten, zeg maar. Ja. Nou, ik heb oh. ook één generaal... Um... Wacht, ik heb hier iets gevonden. Ik, ik, ik wil het toch even laten horen. Het is de necrologie van Relis de Terbeek. Dat die gelden er niet zouden komen. Even naar het begin. Ik heb geen uh, zin om er nu al bij neer te leggen dat die gelden er niet zouden uh, komen. Vreselijk dat tien jaar na die afschuwelijke gebeurtenissen deze de echte slachtoffers nog in deze omstandigheden moeten leven. We zijn wat, we kunnen wat. We hebben de meest fantastische uh, technologie hier met, met, met LOVAR. We hebben het grootste eendaagse sportevenement. LOVAR, hé, hey, interessant. We hebben prachtige toeristische attracties. We hebben allemaal dingen om trots op te zijn. Na jaren actief te zijn geweest voor de Partij van de Arbeid... ...komt Relis Ter Beek in 1971 op zijn Dat is wel een smet op zijn carrière dan, dat hij van de PvdA was. ...in de jaren 80 het voortouw in de debatten over kernwapens ...en het Star Wars-project van de Verenigde Staten tegen de Sovjet-Unie. Star Wars. Ter Beek is bang voor een wapenwetloop als Nederland hier aan deelneemt. De andere partij zal niet met de armen over elkaar geslagen belangstellend... Af... Ja, anyways, die Ter Beek, die wist wel, zeg maar... ...op Defensie heeft hij wel heel veel goede dingen gedaan... En uh, ja, uh, daarna had je uh, Joris voorhoeven. Uh, dat zijn toch allemaal mensen die, die uh, heel anders dan uh, dat je wat er nu zit, zeg maar. Ja, die er nu zit, die heeft er echt helemaal uh, geen... Hij heeft gewoon geen uh, feeling en verstand van... Uh. Ja, ik... Uh, ja, misschien staat zij wel voor uh, wat Defensie nu is. Een groep mensen die er voor een groot deel allemaal geen verstand van hebben. Nee, ja. En maar wat doen. Ja. Hey, goed. Um, ja, nou ja, we kunnen hier nog uren doorpraten over hoe Vleugelland uh, Defensie is. Maar als echt shit uitbreekt, dan hoop ik toch dat we um, als burgers nog enigszins... Ons mannetje kunnen staan. En dat er dan niet uh, zoveel verdeeldheid zal bestaan onder de mensen, maar juist uh, samenhangen. En uh, ik denk dat je dan op die manier toch veel meer kunt bereiken. Denk je niet? Ja, al wel, ik denk, ja, zo, zo, zo heel veel verdeeldheid. Of denk je dat als er pleuris uitbreekt, dat het een soort ieder voor zich wordt? Dat denk ik wel. Uh... Hm. Dan ben ik toch ik blij dat wij houdt. op QFF een plek hebben waar we afspreken. Als de pleuris uitbreekt. Ja, hier ergens in Noor. Ja, nou ja. Ik uh, bedoel. De meeste QFF'ers, en ik denk de meeste luisteraars van deze QFF-podcast, die weten wel waar we afspreken: Tussen de duvelskut. En die botstenen in de buurt. En dan zeg ik niks vreemds, toch? Nee. Dan, uh, ja. Nee, goed, ja. Voor de mensen die luisteren en mochten de pleurs uitbreken, dan is dat een hele fijne verzamelplaats. En uh, van mensen die denk ik wel samenhorig zullen zijn. En uh, die niet denken vanuit het ieder voor zich. Perspectief, maar meer van, nou ja, wat kunnen we als groep bereiken? Want met vele sterke zielen zijn we sterker dan, nou ja... Een, nou ja, een groep mensen die denken in de trant van ieder voor zich. Ik zeg de bumper en dan naar het volgende onderwerp? Ja, laten we dat maar doen. Oké. Okay. Ja, het volgende onderwerp, um, nou ja, we hebben het al gehad over Anzen, Ettens en Beken. We hebben het gehad over de aardbevingen in Groningen. We hebben het uh, zojuist gehad over de Nederlandse uh, krijgsmacht, die vleugelam is. We hebben het ook al gehad over de Ark des Verbonds. We hebben het ook al even gehad over de bitcoin. Dan resten ons nog uh, vijf onderwerpen, namelijk uh, moedige zin, die ooit weigerde de bank te betalen. En dat onderwerp gaan we nu bespreken en daarna nog vier andere, en die gaan we straks bespreken. Uh, dat moedige gezin, er was even weer een beetje oneenigheid of nou ja, discussie. Hoe je wilt in het topic. Um, Draconion, die postte gisteren. Uh, wat een onzin, dat gezin dat weigerde die bank te betalen. Je gaat namelijk akkoord met het systeem. Alles is dus digitaal. Acceptgiro's verdwijnen en handgeld dadelijk ook. Zo is het nu eenmaal. Je kan je salaris wel cash laten uitbetalen, maar de hypotheek moet toch. Echt via een bankoverschrijving betaald worden. Dit is een digitaal tijdperk. Ja, geld wordt gecreëerd bij de bank digitaal. Zo ook je salaris. Ze hadden een betalingsregeling kunnen treffen met de bank... ...maar liever lopen ze te schoppen tegen het systeem... ...en dat ga je verliezen. Ze hadden beter kunnen kiezen in het belang van het gezin... ...in plaats van deze trucjes van de zogenaamde soevereine mens... Ga je schoppen tegen het systeem in plaats van een overeenstemming met de bank bereiken, dan krijg je in slag twee keer zo hard terug. Uiteindelijk hebben ze ook digitaal geld geleend bij de bank en getekend. Achteraf ineens gaan lopen huilen omdat de bank winst maakt. Tja, dan heb je te veel geleend. Ik heb ook een hypotheek van 215.000 euro en einde van de rit heb ik 380.000 euro aan de bank betaald. Dit weet je van tevoren. Anders moet je sneller aflossen, waardoor je minder rente betaalt uiteindelijk, of helemaal geen huis kopen en gaan huren. Ik zie mijn koophuis als mijn extra pensioen later. Huren gooi je iedere maand weg. Dankzij de bank kan ik alsnog kopen en investeer ik in later. De bank pikt er ook van mee. Samen help je elkaar. Nou, dat is hoe Draconian erover denkt. Uh, iedereen denkt daar weer anders over. Ik heb van tevoren toen in het topic aangegeven, toen ik het... Uh, onder de aandacht bracht. Ik zei, maar zonder gekheid en al te veel diepgang, dit is wel dapper te noemen, maar waar zal het deze mensen brengen? In de zin van, als niet iedereen dit gaat doen op een manier um, waarmee je massaal uh, nou ja, de fraude van banken aan het licht brengt, want het is in principe ze frauderen, hè? want wat zij doen mag niet, en daar gaat het om, je mag dus niet met digitaal geld wat je daadwerkelijk niet hebt, meer digitaal geld creëren. Officieel moet daar keiharde valuta of waarde tegenover staan. Als je die waarde niet hebt en dan toch daarmee valuta gaat creëren, dan creëer je dus meer valuta dan er daadwerkelijk zeg maar, is. En daarmee devalueer je ook oh, pardon, de waarde van uh, bijvoorbeeld goud. Die gekoppeld is aan de waarde van onze munten. Dat is ook het principe van banken. Mm -hmm. Genereren. Daar hebben we een heel mooi topic over. De, de, de wortel 2. Ja. Ik bedoel, ja, dat is het principe hoe banken ook werken. En er is ook niks mis mee. Maar ja, ik bedoel, ik snap wel dat mensen er tegen ingaan. En daar bedoel de QF staat vol van dingen met mensen die tegen dingen ingaan. Want sommige dingen kloppen ook gewoon niet. Ik bedoel, ik ben het wel eens met het feit dat je op deze manier is het gewoon voor sommige mensen niet meer eerlijk om in de markt, om in een open economie, want je kan niet praten van een open economie omdat een aantal partijen al het geld bezitten. Dan is er dus geen sprake meer van een open economie. Nee, het is wat, uh, komt dan alleen maar van één kant uit. Ja, en die kant heeft daarmee... in mijn ogen gewoon veel te veel macht. Ja, en, en uh, ook... Uh, hoe zeg je dat? Nou? Nou, ja... dat ze uh, te veel macht hebben... Uh, is het ook verstikkend voor heel veel mensen. Ja, ook. Nou ja, ik vind gewoon... Op die manier blok je dus een heel groot deel van de markt af of eigen je, je dat deel van de markt zeg maar zelf toe. En, en dat vind ik wel enigszins uh, verwerpelijk, ik bedoel. Um, er staat een documentaire uh, ook in de topic, die heeft Black Box geplaatst. Uh, Goldman Sachs en de Destruction of. Greece. Interessante docu, die duurt 50 minuten. Ik heb die docu bekeken. Ja, er worden, het, het speelt natuurlijk al veel langer, hè, het hele gebeuren in die bankenwereld. Dat, dat is een beetje het grote probleem. Um, we hebben ook die, daar, daar kom ik straks nog wel even op... ...die mensen, die zogenaamde soevereine mensen... ...die dan met deurwaarders aan de deur die worden uiteindelijk meegenomen en gearresteerd. En daar komen we straks nog wel even op. Maar, maar dat is in principe hetzelfde als de mensen die protesteren tegen deze bank... Um, ...je bereikt er zo weinig mee als je het niet massaal doet. Heeft het ook helemaal geen effect? Nee, en, en ik vind, ja, effectiviteit is het grootst... ...wanneer je met een hele grote groep probeert een uh, doel te bereiken. En zolang je dat niet met een uh, hele grote groep doet... Ja, ...dan zul je dus je doel ook gewoon simpelweg niet bereiken... Anyways, um, ik zeg een muziekje... en dan uh, zometeen even naar het uh, volgende onderwerp. Goed idee? Ja. Uh, heb je inmiddels al verzoekjes? Of zeg je van, uh, nou, nah, doe maar wat. Even kijken, ik had wel wat uh, staan. Ah, mooi. We kunnen er ook gewoon twee doen. Dan, dan draai ik wat ik klaar heb... en als die zo meteen, dan geef je nu alvast door... wat de plaat moet zijn die we daarna moeten draaien. Dan draai ik die daarna... Wachten, ja, ja, doe maar rustig uh, aan. En, um, dan zet ik alvast zometeen het eerste nummer op uh, van uh, wat ik klaar had staan, zeg maar. Dat vind ik wel een, een goed idee. Dat is namelijk een, een, een nummer waar een hele uh, opmerkelijke tekst in zit. Het nummer heet Bombs Away van The Police. En die tekst, het gaat over Afghanistan en de oorlog. En dan hierna kom ik bij jou terug en dan heb jij je nummer klaar, oké? Okay? Dan spreek ik je zo. Luister naar de tekst, mensen. on Hills and Bombs away in old Bombay but we're okay Bombs away. opvallend voor een liedje uit 1980 Zen Yara Mandara. En uh, nu gaan we eventjes schakelen naar uh, de andere kant van uh, de intergalactische verbinding die ik heb met uh, Toxopeus. En dan heeft uh, Toxo, als het goed is, een nummer klaar wat uh, we nu gaan draaien. Staat in de shout. Oh, <laughs> en ik dacht <laughs> nog net... Moet ik, moet ik nou nog in de shout gaan kijken? En ja, dat had ik dus eigenlijk moeten doen. Even kijken. Oh, je hebt een linkje naar een YouTube... Uh, want dat, dat, dat mogen we niet doen, want dan, dan pleeg ik plagiaant. Maar ik doe het even anders. Ik, we gaan luisteren naar Cosmic Tango van Ashra Temple. Dat, dat weet ik al. Ik moet eventjes uh, in mijn platenkast uh, duiken hier. Want anders doe ik illegale dingen. En dan moet ik aan de Buma Stemra geld gaan betalen. En uh, even kijken. Ja, even de plaat eruit halen. En dan gaan we die gewoon uh, even draaien. Want ik bedoel, dat, een, dat verdient die plaat natuurlijk keihard. Uh, even kijken. Ach, hé. Hey. Wacht even. <laughs> Wacht even. Uh, dat is het lastige van een platenspeler. Die werkt niet altijd... Uh, Zoals het hoort. Um, maar, nou, wacht. Ja, kijk, klik je die klak. En uh, ik moet eventjes wat uh, goed zetten. En uh, dan, ja. Uh, yeah. go, go, Cosmic Tango van Ashera Temple. Ik spreek je zo, Tox. Tox. <lacht> Ja, het is echt waar, je hoort me heel vaak. In de ruimte aan de andere kant, man. En dan zit ik met permutten nul in alle stilte naar de aliens te luisteren. Ja, yeah, man. Tok no, zo, no. toch zo, toch zo, tot zo. Tot zo, tot zo. Van Ashra Temple en Cosmic Tango. En nou ja, ik, uh, ik wilde eigenlijk nog speciaal uh, voor uh, mutter nog één extra liedje gaan uh, draaien. En uh, waarom? Ja, omdat het kan. Dus speciaal voor uh, per Moet ik hem er even bij pakken? Ik had hem net klaarstaan namelijk, maar oh. Uh, <coughs> Daar is hij al. Juist. Uh, ja, uh, een, een nummer van uh, niemand minder dan uh, Eddie Hazel. Uh, namelijk California Dreaming. Speciaal voor jou, uh, Premette Nul, omdat je nu niet naar ons zit te luisteren. Maar uh, niet naar ons zin zit te luisteren. Je luistert namelijk naar aliens in de stilte. En uh, daar hoort dit eigenlijk bij. Tot zo, uh, Tox. California Dreamin' van Eddie Hazel. Eddie Hazel, de gitarist van Funkadelic. De man die uh, met een shot heroïne. het prachtige nummer Maggot Brain uit zijn mouw schudde. En <laughs> daarna zonder heroïne niet wist hoe hij het moest spelen. Althans, die verhalen doen de ronde. Ben je er nog, uh, Tox? Ja, ik ben er nog. Ja ik las ze allemaal drukte in de shoutbox over een speciale audio, uh, dag. ja klopt je, ja het is je een bent breedbandendag. de breedbanderdag de breedbanderdag wat houdt het precies uh, precies is in <laughs> nee precies in <laughs> nou dan gaan we, nemen we allemaal uh, breedbandspiekers mee uh, gewoon in het engels full range spiekers mm -hmm. dus dat je met één spier één driver het hele frequentiebereik weergeeft oké okay. het grootste gedeelte dan mm -hmm. dus eigenlijk gewoon bijvoorbeeld een, een, een goede jazz song die uh, die bestaat uit een uh, nou x aantal uh, uh, instrumenten die samenkomen ja, als voorbeeld mm -hmm. nemen we even achtergrondmuziekje dit D dit zou je heel goed af kunnen spelen op een breedbander. Of ja. niet? Of ze ziekt dat verkeerd. Omdat het allemaal diepe tonen zijn. Nou, uh, een ja? normale speaker. Mm -hmm. Of uh, een normale behuizing, die heeft de meerdere drivers in het, zeg maar. Hè? Een, een, een luidspreker voor de lage tonen, middentonen en hoge tonen. Ja. Deze units die kunnen het hele frequentiebereik uh, weergeven. Het ah. komt uit één unit. Oké. Okay. Wat mooi daarvan is... Uh, de fasecoherentie... Ja, dat is een moeilijk woord, maar... het is gewoon... Nou, dat valt eigenlijk van mee, perfect toch? met die units. Ja. Fasecoherentie. Uh, ze zijn ideaalvormen uh, nou ja, als uh, afmix monitoren. studio -monitoren. Ja, mm -hmm. ja monitor-speakers. Ik heb ook van die dingen, zeg ja. maar... Dit die zijn zo groot als, ik noem ze altijd bookshelves, omdat ze niet zo groot zijn. Uh -huh. En uh, daar komt een vrij compact dik geluid uit. Maar dan, als ik bijvoorbeeld muziek maak in Cubase, dan kan ik vrij aardig het eindresultaat behoren, terwijl ik het maak via die uh, monitorspeakers, als het ware. Tenminste, dat vind ja. ik, hè? dat is mijn ervaring. En ja, dat is het mooie met die spierkens. Uh, je hebt geen... Er zit geen uh, een frequentiefilter in. Je, alles komt mooi uit één unit. Mm -hmm. Zonder faseverschuiving. Ja. En dat klinkt daardoor ook uh, heel realistisch. Oké. Okay. Je bedoelt gewoon alsof het heel dichtbij is, als het ware. Ja. Ja. Dat is toch wel... Uh, ja, nou ja, ik, ik was een keer ook... Uh, dat was echt al wel, ik denk een jaar of... Tien, misschien nog wel langer geleden, in een audiozaak aan de Noorderstationstraat in uh, Groningen. En uh, dat is al wel langer dan tien jaar geleden. En daar stonden toen van die ja, speakers met een magneetvel. Je kent ze wel. Ja, ik heb ze zelf ook. Ja, daarom. <laughs> daarom zeg ik, je kent ze wel. Um, maar de klank die ik daar hoorde in, in, in die audiozaak, dat was echt gewoon... Er was ook een. ze deden Round Midnight van. dat is dit nummer. Van Miles Davis. En het was echt zo eng. alsof ik gewoon. tussen Miles en zijn. mede muzikanten. instond. Dat, dat, dat gevoel wekte het bij me op. Mm -hmm. Zo dichtbij. en zo diep. en zo realistisch. Uh, was de weergave. als het ware. Waren dat van die hoge plattenweergevers? Ja, inderdaad. En dan vier ja. stuks. En dan stond ik middenin, in die kamer. Nou, dat was echt... dat Ik dacht van... Huh? Ik vond het verbluffend, echt, het geluid. Overweldigend ook. Ik ging op ja. een stoel zitten... en die stoel die was waarschijnlijk zo uitgericht... dat je het meest optimale geluid om je oren kreeg. Maar dat was echt... Pff, ja, oeh. Echt uh, heel diep. Heel doordringend, als het ware. Maar je snapt denk ik wel wat ik bedoel. B ben je er nog? Toch zo? Kijk, dat is het mooie van die, die QFF podcast. Volgens mij is Skype... Uh, Hallo, zien ze nog daar? Want ik, uh, ik zie dat het duur van ons gesprek nog wel doorloopt. Toch zo, hoor je me nog? Hallo, hallo. Nou, ik hoor toch zo even niet. Uh, nou ja, misschien moet ik daarom even het liedje laten doorlopen. Wat ik net instarten, Of gewoon hem even opnieuw instarten. Round Midnight van Miles Davis. En uh, toch zo, mocht je mij uh, horen. Dan. Uh... Ja, dat is heel raar. Ik hoor nu ook geen geluid meer van uh, de uh, muziek, zeg maar. Die ik afspeel. Dat is wel. Uh, Wacht even, even een test. Ook dat geluid doet het niet meer. Nou, nah, dat is heel wonderbaarlijk. Ik denk dat er een geluid, ja, iets mis is met mijn geluid of zo. Want hij neemt nog wel van alles op, maar hij zendt ook wel wat uit, zegt hij. Um, maar ik hoor Toxopeus niet meer en ik hoor ook geen andere muziek meer. Um, ik lees ook niks in de shout dan uh, nou, spookt het hier denk ik ofzo ik zie dat Blackbox uh, in, in uh, hallo, hallo hallo, er zijn nog wel luisteraars, zie ik ook, 501 luisteraars op dit moment via de verschillende streams maar ik, ik, ik begrijp er niks van, ik hoor mijn eigen uh, geluid, uh, wel, mijn eigen stem, maar uh, andere geluidseffecten, nee nou, dit is helemaal uh... wacht even, even nou mijn uh... Mixpaneel. Oh, wacht even. Hey, het staat wel goed. Is het staat vol open? Is het staat open? Oh, het staat gewoon open. Dat is heel raar. En, en het geluid... Huh? Dit is echt heel erg vreemd. Eh, Toch zo, je hoort me nog steeds eh, niet? Nee, want anders had ik jou... Eh, zeg maar wel gehoord. Dit is heel raar. Ik hoor eh, geen ander geluid meer. Behalve mijn eigen microfoon. Hè? Heel raar. En, uh, ik krijg een bericht nu. Even kijken. Ik hoor jou wel. Ik, maar ik hoor jou niet. <laughs> uh, zo hoor je mij niet meer. Nu hoor je me wel weer. Maar ik hoor jou niet. Nou, Het is heel raar. Ik, ik hoor verder helemaal niks. Um, jeetje. Nou, dat is heel vervelend zeg. Uh, mijn geluid staat toch echt allemaal goed. Er is niks veranderd. En, en toch staat al mijn geluid ineens uit. En ik zie dat Audacity wel uh, opneemt. Toch zo, kun je gewoon uh, zo eens even wat zeggen. En dan kijk ik even of je dat op de geluidsmeter wel binnenkomt. Zeg eens wat. Nee, er komt helemaal niks binnen. Behalve mijn eigen stem. <tus> Oké, okay, nou ja, dan kan ik nu een heel uh, lang verhaal verder af gaan steken. Maar dit is wel even vervelend. Uh, want er moet een, een interne geluidsprobleem zijn of zo. Want ik, uh, ik zou het anders niet weten. Wacht heel even. Uh, mocht het geluid zo even stilvallen, dan, uh, dan ben ik er zo weer. Dus niet, niet, niet gevreesd, luisteraars. Nee. En nu? Horen jullie me weer? Dit is wel heel erg vervelend, zeg. Hij... Uh, ja, nu... Nee, ja, hij loopt weer. Um, we zijn weer terug. Helemaal. De stream loopt weer. En ik, uh, ik ben ook weer terug uh, in uh, de ether. En uh, hij neemt ook weer op. Er was even een kleine storing. Nu moet ik alleen nog even één ding doen. En dat is uh, Toxopeus... Even bellen. Dat gaan we nu doen. En uh, dan kunnen we weer verder met de vijftigste QFF-podcast. Ik moest dus even gewoon Card Rebootie hier. Uh, Rebootie. Ja, oké. Okay. En we gaan even bellen. Nu naar Toxopeace bellen. En dan uh, hebben we Toxo hopelijk zometeen ook weer terug. En misschien uh, luistert Blackbox nog steeds. En heeft hij inmiddels Skype. hey toch zo, er ging even wat mis. Ik moest even van alles opnieuw opstarten. Ik heb de opname stopgezet, opnieuw opgenomen. Dus de mensen die terugluisteren, die kunnen alles perfect terugluisteren. Maar op de een of andere manier werden wij even ge of zo door uh, iets, een bug of iets anders wat heel irritant was. Maar we zijn weer terug bij de vijftigste. Ja, 50ste. of door de aliens? Ja, misschien waren het de aliens. Um, Nee, bij mij doet de Gmail het niet, uh, Blackbox. Je luistert, zie ik. Uh, mm, nee, inderdaad. Mijn Gmail chat werkt niet meer. Oké okay, met de mic. Jammer, want ik, ik hoopte eigenlijk, Blackbox, dat je Skype zou hebben. Dan had je er nu in kunnen komen. Anyways, ehm... Um Terug. We gaan even naar de onderwerpen van, uh, die we nog moeten bespreken. Hashtag Podcast50. Het is een beetje chaotisch, hè? Zo. Uh, past wel bij mij. Dat chaotische. Uh, Oké. Okay. Hashtag Podcast50. We hadden nog te bespreken. We hadden het net besproken. Moedig gezin weigert bank te betalen. Dan hebben we nog games en zo. Daar gaan we het nu over hebben. Games en zo. Ik zal wel even officieel de bumper erbij pakken. Want laten we het wel allemaal een beetje houden zoals het hoort. Of horen zoals het houdt. Yeah, met de bum bumper. Bumper. Bumper. Ja, dat volgende onderwerp, dat is de uh, QFF Game. Of QFF The Game. Ja, dat klinkt heel zwaarmoedig, maar ik heb even op uh, QFF in het uh, topic games en zo een linkje gepost naar uh, The Game, waaraan ik werk. En um, ik kan hem ondertussen wel even aanklikken. Oh nee, wacht, oh, oh, nu ben ik alweer veel te snel. Ik moet hem aanklikken, maar dan zo... Oh, dan laat hij in de tussentijd in de achtergrond even in. Um, die game, ook zowat, die, uh, ja, die heb ik online gezet, zodat mensen daar een beetje in kunnen gaan spelen. Maar ik kwam alweer achter het feit dat er... Uh, um, oh, wacht, Blackbox zegt er even in de tussentijd. Ja, vandaag ook duizenden in één keer gereboot of geboot om Skype aan de wandel te krijgen. Verdampt, zegt hij. De AIVD kijkt met u mee, zegt hekje F hekje. En ik zie inmiddels dat het aantal luisteraars ook alweer aan het oplopen is. We zaten net voor de crash op de stream op 500 zoveel luisteraars. En nu inmiddels alweer op 340. Dus uh, nou ja, vergeef ons dat luisteraars, dat we even weg waren door uh, een, uh, weet ik veel, AIVD scramble ofzo. Anyways, uh, die game, die heb ik even online gezet. En mensen, kom gerust met ideeën. We kunnen best een uh, heel, hele complete game met een quest of zo gaan maken. Hè? Dus mocht je dit luisteren. Dump je ideeën in het topic games en zo. Ik heb daar een link naar de testwereld uh, gepost. Hij is bijna klaar met laden. En uh, Dus ik even kijken of ik live met jullie in de studio even een klein stukje van de game. Er zit ook muziek in de game. Ik, de achtergrondgeluiden gaan ook nog komen. Van de wind en de, de waaiende blaadjes, en de bomen. Daar werk ik allemaal nog aan. Ik heb het gebouwd in uh, Unity met Unity uh, versie 5. En um, ik heb hem nu even online uh, gepropt in een Unity Web Player. Dat is bijna niet te doen. Ik heb echt een paar gigabyte aan data gepropt in een uh, Web Player. Ik zit er nu in. Ik hoor alleen de muziek niet. Die normaal zou moeten spelen. Nu. In deze scène. Maar goed, dat neem ik even voor lief. Ik loop even door... Ja, ik loop er nu doorheen, als het ware. Ik heb een QFF-tempel gebouwd. Daar begint het. Een soort piramide op het dak. En uh, je kan die tempel ook in. En die tempel kan ik nu wel even als een soort uh, Easter egg weggeven. Uh, die tempel, uh, daarin zit iets. De, daarin moet je je eerste kwesten oplossen voordat je überhaupt door kan naar een volgend level. Maar je moet in de rest van de wereld om die tempo Heen eerst een aantal andere dingen oplossen. Voordat je dus in die tempo naar een andere dimensie of naar een andere portal kunt uh, gaan. En ik zie dat de boel nog wel heel erg flikkert en zo. En dat de beweging van de muis niet helemaal soepel is. Dus ik, ik, uh, dat ga ik nog wel even aanpassen. Ik sluit dat in ieder geval nu even af. Um, ja, um, goed. Dat was even het onderwerp Games en zo wat ik uh, wilde bespreken. Um, heb jij nog wat uh, over games misschien? Dat je wil melden, Tox? Nou, ik speelde het vroeger wel. Maar nu niet meer. Maar Waarom eigenlijk wel, uh, niet meer? Leuk initiatief. En wat speelde jij uh, voor games vroeger? Nou ja, vroeger. maar uh, Battlefield. Ja, Oh, ik heb trouwens uh, de laatste meest recente versie van Battlefield. Battlefield 4 is dat geloof ik. Die, uh, ik, ondertussen doe ik even nieuwe batterijen in mijn muis, want die is leeg, merk ik. Um, ja, nee, ja, Battlefield, ja, dat is een mooie game. Die heb ik, uh, die, die nieuwste versie, dus nog wel op de PC uh, gespeeld, recent nog. En, uh, ja, dat is wel een hele mooie game, dat ben ik wel met een je eens. En heb je wel eens uh, misschien nog recent games gespeeld? Nee, ook niet de tijd voor gehad. Ja, dat is het toch vaak, hè? Tijd, dat is bij mij ook een beetje het probleem. Als ik dan met een game begin, mm, uiteindelijk, ik had het ook met Skyrim, dat geef ik dan toch maar weer op, omdat ik gewoon simpelweg de, de tijd niet heb. Je blijft heel gauw lang in hangen? Ja, dat vooral. Ik bedoel, ik heb, ik kan gamen op mijn pc, um, ook gewoon wel de nieuwste games spelen en zo, dan heb ik mijn Android telefoon, dan kan ik ook op gamen, ook wel, uh, ja, n um, vrij nieuwe games ook voor Android, eigenlijk de nieuwste ook wel, dan hebben we nog een Wii hier in huis staan en ook nog een Xbox, dus ja, ik, ja, ik heb wel, uh, vroeger had ik een Nintendo en al die shit, ik heb het allemaal wel al gehad, maar gamen op de PC blijft toch het leukst ofzo? Ja, en ook uh, als je een beetje goede pc hebt, is het ook heel realistisch. Ja. Maar vooral ook leuk om uh, multiplayer online. Ja, dat, dat is echt te gek. Dat, dat is ook mijn bedoeling van die nieuwe game, die QFF gamen. Ik hoop echt dat veel mensen dit luisteren en met initiatieven op QFF komen. Want het zou uniek zijn als je dus met een groep mensen op een forum een game creëert. We kunnen nog alle kanten op. Ik heb nu gewoon een of andere hele grote wereld gebouwd. Waar je doorheen kan lopen, kilometers lang. In bergen, door dallen, met beekjes, met water, met gras, met bomen. Het is er allemaal. Je kan er helemaal doorheen struinen. Maar het liefste wil ik eigenlijk dat we met z'n allen een soort gameplay ontwikkelen. Die we online met z'n allen kunnen spelen. Tegen elkaar, dat zou vet leuk zijn. Ja, of zeg ik hele gekke dingen dan? nee hoor, nee dat is echt uh, heel leuk om uh, te doen lijkt mij ja dus ik hoop echt dat er mensen met ideeën komen ik heb dus nu gewoon een, een, een grote wereld daar staat een QFF tempel en daar staan twee hunebedden voor nou verzin het maar, dump het in het topic en zo kunnen we een game gaan bouwen want met uh, de software waarmee ik werk kun je echt nou ja, alles maken, je kan alles wat je bedenkt kan je maken, dus we kunnen echt iets heel cools bedenken met z'n allen ik zie dat Pemutter het heeft over de, de SMS 11. De SMS 11, de S11 bedoel je. <lacht> en uh, Blackbox zegt nog: battery, Aziz. De, wat me brengt bij het feit dat we nog wel even een belletje kunnen doen, toch? Ja, een nou snackbar of zo. Juist, snackbar in Birta. Het centrum. Dat was toch die Chinees, of niet? Ja. Dan gaan we daar even heen bellen, opnieuw. Uh, gisteren belde ik als een Groninger over iets anders. Ik ga nu bellen als iemand van de vreemdelingenpolitie uh, voor een enquête. Dit kan wel eens een uh, leuk gesprek opleveren. Uh, ik bedoel, ik heb geen idee hoeveel mensen daar werken, maar we gaan het meemaken. We zullen zien. Goedenavond. Goedenavond. Ik spreek met de uh, reclus Terbeek van het Departement van de Vreemdelingenpolitie Nederland. Ik spreek met uh, de eigenaar van uh, Sneekpark Het Centrum in Beerta. Eh, uh, hey wacht een hoor, moment hoor. Hallo. Hallo wat? Hallo? Kijk. Hallo? Goedenavond, Hallo? u spreekt met, uh, goedenavond, u spreekt met de oh, ja. Relus Terbeek van het departement van de vreemdelingenpolitie van de Verenigde Staten van het Noorden van Nederland, verenigd onder de vlag van het Gronings Rijk. Um, ik spreek nu met de eigenaar van uh, Snackbar, het centrum in Beerta. Ja? Um, wij bellen u omdat wij informatie binnen hebben gekregen over het feit dat er bij u medewerkers zouden zijn... die niet bij ons zijn geweest voor een goedkeuring van een werkvergunning via de vreemdelingenpolitie. Wij hebben helemaal geen werknemers. U heeft geen werknemers? Wie ja. werken er dan in de zaak bij u? In de zaak. Alleen parttimers. Parttimers? En dat zijn geen werknemers? Uh, maar met wie, uh, met wie spreek ik dan? U spreekt nu met Relis Terbeek. Ja. En ik ben van het ja. departement van de Vreemdelingenpolitie, van ja. de Verenigde Politie, van de Nationale Politie, van het Verenigde Rijk, van het Noorden van Nederland. Officiële instantie. We hebben informatie gekregen. Onder andere van uh, broeder Per Mutter. En uh, die vertelde u: uh, ja, dat u in ieder geval mensen aan het werk zou hebben die uh, wijze niet uh, via ons kanaal uh, een vergunning hebben. Oh, heb je. Oh, maar als jij zegt: uh, politie, dan. Uh... Nee, vreemdelingenpolitie. Wij zijn van het departement van Binnenlandse Zaken. Dus een onderdeel van Binnenlandse Zaken. En wij controleren werkvergunningen van mensen die buiten de EU uh, oorspronkelijk zeg maar, hun origine kennen. Oh, dat weet ik niet hoor. Waar komt u vandaan Oorspronkelijk. Waar u vandaan komt. Volgens mij belt u verkeerd meneer. Ik spreek toch met de, het centrum. Snackbar het centrum. Ja. En dat is toch in de maar, hoofdstraat als je, als je 245 wil bellen, je, in Birta. Moet je in de middag bellen. Niet zo laat bellen. Maar u, u, ik spreek ja. toch met de snackbar. Die is toch nog wel open om uh, iets voor tien. In de avond. Ja. Ja. Moet u ben... in de bellen. Niet, maar uh, u bent toch oh, open nu? Uh, u bent toch open? Ik ben nog open, ja. Ja, en wij bellen u als officiële instantie omdat wij meldingen gekregen hebben van Permutter. En Permutter... Melding ver... van wie dan? Van Permutter, broeder Permutter, van het broederschap van QFF. En hij dat heeft ons verteld... helemaal niet, meneer. Wat zei u? Volgens mij bel je u verkeerd. Nee, ik spreek toch met uh, Snackbar het centrum in Beerta. Dat zegt u toch het net. Snackbar centrum. Met wie spreek oh, ik nu? Moet je in de middag. Met wie? spreek ik nu? Met met wie meneer. spreek ik nu, meneer? Met wie je, spreek je, ik nu? Uh, heb je bewijs dat je politie bent? Ik ben van de vreemdelingenpolitie van het departement. Vreemdelingen moet je hier komen, niet uh, via de telefoon, meneer. Nee, wij. Bent u niet bekend met het nationale departement van de vreemdelingenpolitie? Nee, helemaal niet. Dat ken ik helemaal niet. U weet niet wat, wat het begrip vreemdelingen... Wij controleren of er ook illegalen bij u aan het werk zijn. Dan moet je, dan, dan moet je komen, niet uh, via de telefoon. Nou, wij bellen u omdat wij informatie hebben gekregen en wij bellen u om... ...te verifiëren of die informatie klopt... ...maar de manier waarop u nu oh, verontwaardigd reageert... Ja, ...dat ja, zou ja, voor ja, mij kunnen benoemd. betekenen... ...om te zeggen van dit onderzoek moet aanleiding zijn... ...voor een, een doorlichting van die tent. Ja. Dat snapt u toch ook dat wel? Ik helemaal. Dat ik helemaal niet helemaal niet. Nou, eh, ik ga er melding van maken. Ik zorg dat er uh, verre actie wordt ondernomen... ...door een ander departement. En uh, er wordt ja, waarschijnlijk bedoel. contact met u opgenomen... ...door Bafomet. En uh, die is van het Bafometische gezelschap. Ik wens u een fijne avond. Uh, wat is uw naam dan? Wat is uw naam? Mijn naam is Relus Terbeek. Terbeek. Ja. Uh, ja. Waar is uw telefoonnummer dan? Mijn telefoonnummer? Dat kan ik u wel even geven. Ja? Dat is 0592. Ik werk op het ja. departement in Assen. En dan ja. 312202. 3, 0, 5, 1, 9, 2. 2, 2, 0. Wat zei je? 0, 5, 9, 2. 0, 5, 9, 2. Nee, 0, 5, 9, 2. Nog een keer? 0, 5, 9, 2. Ja. Dat is het kerngetal van assen. En dan ja. 3, 1. 3, 1. 2, 2. 2, 2. 0, 0. 0, 0. Ik wens u een fijne avond verder. Ja, zelfde. Dag. Dag. Nou, dat lijkt me duidelijk uh, toch <laughs> zo. Die vrouw raakte al helemaal in paniek bij het woord vreemdelingenpolitie. hot op het had je oud-hot. Hot-old-dad, ja. Daarna begon ze op de achtergrond nog harder te vloeken tegen die man. Ik zeg, missie geslaagd. Ja. ja het is een jong Tsjech stelletje oeps die maakt zich nu nou goed weet je moet kunnen grapje toch ja. en ze bellen nu terug naar uh, iemand die ik ken uit Assen van vroeger <laughs> en die hebben ook al een keer uit een andere podcast telefoon gekregen toen ik belde als Marti Mattini naar een Joegoslavisch restaurant in Assen dus ja nou Die mensen zullen er inmiddels wel aan gewend zijn. Dat er af en toe gewoon een grapje uitgehaald wordt. En nou ja, dit was weer een leuke grap met zaal. het centrum in Beerta. Uh, ik zeg, uh, Tokso, wanneer uh, zien wij elkaar? Dan gaan we daar een patatje eten. Goed idee? Ja, dat is prima. Dan maak ik het even weer goed in, in de vorm van een beetje omzet voor deze mensen. Ja, ja en, het zijn wel aardige geluid. Maar dan doe ik niet de bestelling, dan moet jij praten. dan zeg ik: Ik heb plak, plakgebak, hij platte. <lacht> <laughs> en dan mag jij een berenklauw bestellen voor mij. <lacht> of wat was het, berenhap? Ik ja, berenhap, ja. Goed, een um, um, muziekje en dan gaan we even verder met het volgende onderwerp, oké? Okay? Ja. Oh, of nee, zo, of gingen we net al het volgende onderwerp, maar heb ik eerst gebeld? Was dat het? Ja, hè? Ja. Oh nee, we hadden net games gehad. Nee, het klopt wel. We hadden net games gehad. En dan gaan we door naar de laatste drie onderwerpen. Maar voor die tijd doen we nog even een muziekje. Um, ik pak het muziekje er even bij. Ik had hem klaarstaan. <tok> Sorry, altijd, het duurt altijd weer langer. Oh ja, de stereo MC's. Uh, daarvan had ik uh, het nummer Connected klaarstaan. Moet hij wel werken? Ja, hij doet het. Eh, tot zo, uh, Tox. Yeah, yeah, yeah, Stumble You Might Fall. Dat was Connected van de Stereo MC's. En u luistert nog steeds naar QFF Radio. It's not you think it is. No, it's not. Nee, dat is het zeker niet. En uh, dat lieten we wel even horen met die prachtige jingle, net als deze. 666, it's all about information. Die prachtige jingles van Permutter What? 0. Wat? Wat? Wat? Wat? Ja, nee, goed. Um, welkom terug bij de 50 aflevering van de QFF podcast series. Mijn naam is Bafomet en aan de andere kant zit... Aan de andere kant zit... Oh sorry, ja, weer. <laughs> Aan de andere kant zit. Ja. Toxopeus. Ja, Toxopeus. Uh, mooi, Toxopeus. Um, de laatste uh, paar onderwerpen die we gaan uh, bespreken. Um, Willem Oldmans. Ik heb hem even gebumpt. Ik vind het zo'n bijzondere, markante man. Um, dat ik eigenlijk even een stukje. Uh, uh, ja, van een aflevering van het zwarte schaap wil laten luisteren waarin Willem Oldmans ik denk dat de meeste Q Feversen wel eh, kennen die eh, is een markante man was dat, misschien is het ook beter om in, in, in plaats van het zwarte schap, eerst even een stukje eh, tussen, want Willem Oldmans is niet meer net als Theo van Gogh, maar Theo van Gogh interviewde Willem Oldmans ooit een keer heel erg mooi en, en daar wil ik eigenlijk een stukje van laten horen voor ik ga naar het fragment uit het zwarte schaap Ehm wat vind je ervan? Zullen we er even naar luisteren, toch zo? Ja, interessant. Oké. Okay. Nou, Willem Oldmans bij uh, ja, met Theo van Gogh in gesprek met Willem Oldmans. Oldmans jeugd. We gaan luisteren. Willem, het is vandaag 27 januari en Lukas zal vandaag verschijnen in de wegbank voor jou te Dat is waar. Hij zal voor de keer komen. Maar uh, die advocaten van de staat doen al het mogelijke om mijn zaak te vertragen. Ja. En hebben een trucje bedacht. Uh, zodat het weer drie maanden kan worden uitgesteld. Ja. Uh, namelijk, ze willen eerst nu dat de rechter besluit. Een... Kun jij het horen, Toxel? Ja. Ik hoor het, het wel. Ja. Okay. En dat is naar aanleiding van de rechter die tweede keer zei. Okay. Uh, gaat u maar eens nadenken over een voorlopig voorschot? Juist. Je ja. grote hoeden wel een landsadvocaat ontbleven. die voelt zich aan wiens kant terecht. Nou, die landsadvocaat, meneer Den Hertog, maakt het nog mooier. Die zet hier de rechter, rechterpunt. Bent u nu de vierde advocaat van de heer Oldmans laten. geworden? Nou ja, dat was dus heel vreemd. Ja. We hadden afgesproken daar te gaan filmen in Den Haag, maar dat konden ze niet door. dat dacht, kom, laten we eens naar het geboortehuis van Willem gaan. Uh -huh. waar, waar zijn we hier? He? Nou. Dit is Bos en Duin, tussen ja. Beelthof en Zeist. en hier heb ik mijn jeugd doorgebracht. Ja, Dit dus is de Horst, dat is een huis gebouwd door de architecten Basel. Ja. En dat hebben wij tot 1948 in bezit gehad. Toen zijn mijn broers en ik naar het buitenland gegaan, zij naar Zuid-Afrika en ik naar Amerika. Toen hebben we alles verkocht. dan zijn we ook naar Zuid-Afrika. Ja. Uh, het is wel van een grote symboliek dat we hier voor het hek staan, daar achter een hekje verboden toegang. Want we hebben al contact gehad met de eigenaar van het appant en die had liever niet ja, maar misschien is hier ook een beetje misverstand in het spel. Nou, ik, ik hoor toch dat op, op de stream het heel zachtjes overkomt, dus ik ga even dat andere fragment van het zwart schaap. ik hoop dat het wat beter is. ja, ik hoor het al aan het geluid. we gaan even luisteren naar een stukje uit het zwart schaap. de kudde heeft hem uitgestoten, of heeft hij de kudde verlaten? het zwarte schaap doet niet meer mee. Ja, het is een kanonskogel. Hij heeft zichzelf geproduceerd als zodanig. Het is ook een beetje een ongerichte kanonskogel. Maar ja, het is natuurlijk ook een ruzie maken. En zijn stijl is buitengewoon onorthodox. Oltmans is ook versleten, uitgevochten. En het zou een kwalijke zaak zijn dat de zaak Oltmans pas opgelost wordt als Oltmans overleden is. De grootste vijand van Oltmans is Oltmans zelf. Het zwarte schaap van vanavond is Willem Oltmans. Goedenavond. Als er één iemand is in Nederland op wie het predicaat zwart schaap van toepassing is, dan is het wel mijn gast van vanavond. Landverrader is hij genoemd. KGB-spion, CIA-agent, querulant, dandy, beroepsklager. In 1956 wordt hij de vertrouweling van president Sukarno van Indonesië. Dat tot grote woede van de minister van Buitenlandse zaken Jozef Luns. Vervolgens wordt hij 40 jaar lang tegengewerkt door de staat in zijn ambt als journalist. Alhoewel, hij heeft wel 56 boeken geschreven... Hij is inmiddels alweer weer aan het schrijven. En uh, ook uh, duizenden pagina's, uh, nu um, Waarom heeft de overheid zoveel energie gestoken en in het monddoodmaken? Nou begrijp ik dat wel. In het monddoodmaken van deze ene journalist. Ligt dat aan de zaak waarvoor hij stond, of ligt dat aan de persoon? Oldmans? Praten niet alleen over het met hem, maar ook met de mensen achter het hek, vertegenwoordigers van perspolitiek en wetenschap en een vriend. Heren, hartelijk welkom. Meneer Opmans. Ja. Het begint in 1956. Ja. wauw. Toen. In 1956, toen u Sukarno interviewde. Oh ja, ja, ja. Tegen de in wil 15. in. Ja, u zelf begon in 1925. Ja. ja, ja. Was het een makkelijke geboorte? (Gelach) Oké, okay, yeah. ja. Ja? Oh. <laughs> wij gaan even wat verder op in de tijd. Ja, nee. 1956. U interviewt tegen de wil in van uw toenmalige hoofdrecteur van Telegraaf, Sukarno. Waarom? Ondanks het verbod om hem te interviewen. Nou, omdat ik vind dat een journalist, wanneer Sukarno komt in Rome waar hij correspondent is, de plicht heeft om de man waar Nederland mee over hoop ligt, te proberen. Te interviewen, ja. Een werd ermee een landverhaal. Ja, maar ik kan niet helpen dat ze zo gek zijn... om dat met Johan van Oldebarneveld te gaan vergelijken in de telegraaf wat gebeurd is. U interviewde hem niet alleen, u ging ook met hem op reis. Natuurlijk. U schreef er veel over. Als je samen een lassietje eet, dan hoor je nog eens wat. Maar u beet zich er ook echt in vast. Nee, nee. De wijze waarop u daar standpunten in nam. Waarom ja, je, je maakt dat? een paar sprongen. Nou, uh, kijk, toen ik dus, om zeker te zijn hoe de kaarten lagen zelf naar Indonesië ging, voor de NRC en Vaderland en het Handelsblad, toen ontdekte ik hoe we eigenlijk een volkomen verkeerde voorstelling van zaken hadden van wat er in Indonesië speelde. En de, NCR, en de NRC, meneer Roethof, schreef mij, je hebt wel gelijk, maar het kan niet in de krant. Want ze zijn niet rijp voor zulke artikelen. Toen heb ik gezegd, ja, maar ik zit daar om ze rijp te maken. Er is wel eens gezegd, u werd toen van journalist? Pont, Natuurlijk activist. niet, want wat is mijn taak? De journalist die in Indonesië zit, die moet de mensen, meneer Zijlstra en Rode School, vertellen wat er in Indonesië gebeurt. Als er dan in Nederland een netwerk is van buitenlandse zaken en een idiotisch als en, en en andere laar, die, die dat niet willen, want ze zitten al de hele tijd op de verkeerde lijn. Dan vinden ze het heel lastig als er een ventje komt. Die is een beetje uh, daar de boel in de rails probeert te krijgen. En dan, je, dan krijg je de rode kaart hier in dit land. Ja, u probeerde de boel in de rails te krijgen ja. of op de rails te krijgen. Want we hadden geen behoefte aan een derde oorlog met Indonesië. En die zou er gekomen zijn in 1961. Maar die kwam er niet. Want in 1962 werd nieuw guinea overgedragen aan Indonesië. Met steun overigens van de Amerikanen. We hadden toen net John F. Kennedy als uh, nieuwe president. En uh, die stonden... Achter zeg maar, het feit dat Muganea overgedragen werd aan Indonesië. U heeft wel eens gezegd, ja, ja, ja, ja. ik heb achter de Bonden. schermen de Kennedys Ik heb dat niet alleen gezegd, dat heb ik gewoon gedaan. Ik zag aankomen, er komt gedonder. Sukano kreeg kruisers uit de Sovjet-Unie, hij kreeg lange afstandsbondenwerpers. Ik sprak met hem iedere keer als hij in New York was of in Washington of ik ging naar hem toe. Ik wist er komt een derde oorlog. Toen Kennedy dus op Twitter Huis kwam, heb ik inderdaad een memorandum gebracht bij zijn veiligheidsadviseur, meneer Rostov, en gezegd, luister, de man die je het beste kan inlichten over hoe die zaak ligt, is Prins Bernhard. En daar hebben ze gedaan, ze hebben Prins Bernhard naar Twitter Huis gehaald, en Prins Bernhard heeft aan zijn voorhoofd getikt over de en Kennedy wist dus, dit is afgelopen. Dus die heeft Lunds een congé gegeven. Je moet binnen een jaar opgelazerd zijn in Nieuw-Guinea. En dat is precies wat is gebeurd. Lunds. In de Kennedy-land. Ja, Lunds. Lunds, Lunds. grote de grote vijand, die, uh, bleef er maar op hameren dat de Amerikanen min of meer verraad hadden gepleegd. Want Lund zijn versie, gemeen, ja. versie was van, de Amerikanen zouden Nederland hebben gesteund als het uit zou komen op een uh, oorlog met Indonesië en Nieuw-Guinea. Ja. Nu. Deden Amerikanen dat niet. U zei, ja. U heeft ik dat. Ik wist dat ilo. U heeft dat ook. Ik geloof acht van de meest belangrijke adviseurs van Kennedy yes. laten zeggen in een documentaire. Ja, laten we even vragen mensen. Well, I must say that I have the greatest respect for Foreign Minister Luns, especially on his great contributions to Atlantic and NATO policy. But from my experience in the White House on the Westerian issue, uh, I find it ...hard to sustain. In fact, I'm almost incredulous... ...at any suggestion... ...that either President Kennedy or his brother... ...should harbor anti-Dutch sentiments. Or that... ...anyone could interpret... ...American policy... ...on West-Irion in 1961... ...to uh, 63... ...as being anti-Dutch. Weet je wat het leuk hiervan is? Dat no. is wel eens meer gestreken. Toen... Luns, die verdomde om naar die film te kijken. Want die wisten wat er kwam. Dus de NOS zei: Meneer Luns, kom nou even kijken, dan mag u een reactie geven. Nou, dat verdomde hij om te doen. Toen hebben we hem gedwongen om te doen. En toen heeft de NOS-crew een ampex mee laten lopen terwijl Luns naar die film keek. En dat zijn die beelden die jij laat zien: een vrij ongelukkige lunch. Ik zou het niet losen? gedaan hebben, maar ik vind het wel leuk dat ze er zijn. Hij, hij was er heel ongelukkig mee met documentaire, want hij, ja, heeft het ook hij geprobeerd heeft om die de documentaire. Dat hebben jullie er geloof ik uitgeknipt, Maar eh, hij, was een, hij, hij zei tegen, hij heeft die avond toen hij die film dan eindelijk gezien heeft, tonelis van de Nos gebeld en gezegd, ik smeek u die film niet uit te zenden. Die film is wel uitgezonden. Karl Enkelaar is de man die begreep dat dat wel uitgezonden is. In 1972 neemt hij min of meer, volgens een wraak op u, hoe? Zeg je wat? In 1972. En, nou, dan ben je tien jaar te laat. Want het was in 1962. Toen heeft die rotzak een, een, een, een, een, een, een opdracht gegeven aan alle Nederlandse ambassades in de wereld en consulaten, et cetera. In 1962 is dat uitgegaan. ...om mij als persona non grata forever. Wat gebeurde er in 1972? Toch? Toen, je bent wel drammen, een beetje aan drammen. In 1972, zou Luns, secretaris-generaal van mij, was langzamerhand onmogelijk geworden in Haag. En dan vinden ze altijd een postje in Brussel. Dan zie je allerlei figuren uit Den Ze gaan of worden ze bijgezet in de Raad van Staat. Of ze gaan naar Brussel. De ene rund naar de andere verdwijnt dus... Nou ja, dat Dan... was uh, <coughs> het eerste fragment uit het zwarte schaap. Het filmpje bestaat uit zes delen. Ik wil ze jullie uh, niet alle zes lu laten luisteren. Dat wil ik wel, maar dat moeten jullie gewoon eigenlijk zelf even gaan doen. Ik ga even naar de topic toe uh, over Willem Oltmans op QFF. Jezus, ik zit hier uh, pinnaars weg te hakken. Willem Oltmans. Met lege mond klinkt het al een stuk beter. Ehm... Um, Oh, probeer mij eens te bellen. Blackbox. Ik zie dat Blackbox namelijk ook online is. Um, dan moet ik eventjes naar Skype. Um, hoe doe ik dat ook weer? Contactpersoon toevoegen. Uh, Skype doorzoeken. Blackbox, Verenigd Koninkrijk Nederland. Moet dit dan wel zijn? Want ik zie maar één Blackbox bellen. Toevoegen. Oh, wacht. Nee, ik wil hem toevoegen aan het gesprek. Hoe doe ik dat? Blackbox. Toevoegen aan contactpersonen. Nou, verstuurd. Dan ga ik even naar de, uh, Skype. Skype start. Sk contacten. Blackbox, waar staat hij? Even zoeken hoor. Blackbox. Blackbox. Toevoegen aan... Hoe gaat dat? Ik wil hem bellen, maar hij moet in het telefoongesprek toegevoegd worden. Dan moet die. Blackbox, je moet even mijn uh, dingen accepteren. Anders moet je mij even toevoegen. Java En dan Spatie. En dan Ava-X. Dus Skejava en nog een keer Skejava en spiegelbeeld. Maar dan Skejava, Spatie, Skejava en spiegelbeeld. Dus als je dat even intikt, dan kan ik jou proberen te bellen. Want ik, ik, ik, ik, dat lukt me nu niet. Of je moet me accepteren, denk ik. Want als ik. Uh, Probeer... Maar ik kan, niet je, ik kan je nog niet toevoegen aan het... Uh, uh, ik stuur nu nog een berichtje. Yo, yo. Dus ik hoop dat je dat ontvangt, uh, Blackbox. Blackbox zegt vraagteken, vraagteken, vraagteken. Probeer maar eens te bellen. Blackbox, ja, maar met Skype toch? Want dat probeer ik nu namelijk. En dan Blackbox in Nederland... Dat, die heb ik toegevoegd net, maar uh, ik, ik zie jou niet, uh... nou wacht even hoor, nummers bellen, Blackbox, bel. Studio Blackbox audiovisueel, zegt hij dan. Dus nee, die andere Blackbox uit Nederland, heb ik net een berichtje gestuurd op Skype, maar die heeft mij nog steeds niet geaccepteerd, dus Blackbox, <laughs> doe het even dan kan ik je ook bellen, nou goed dan gaan wij naar de bumper en uh, of tenminste had je nog wat toe te voegen aan het hele Oldmans verhaal, want die gast is wel keihard genaaid hè? ja behoorlijk niet normaal Het waarschijnlijk er meer uh, mensen nou als hij nu had geleefd, dan had hij bij QFF misschien zijn huil kunnen vinden dat denk ik ook ja, ja Blackbox kijk, ik zie Blackbox ah, yo yo, kijk en Wodan is er ook maar wou dan. Die uh, zal ik maar even niet bellen. Uh, blackbox, waar ben je? Even kijken. Blackbox. Hey, uh, die kan ik nu wel. Oh, nee, nog steeds niet. Blackbox, jongen. Ik moet je toch. Ah, Blackbox. Accepteren. Oh, met een spatie. Zeg dat dan, Blackbox? <lacht> ik zit Blackbox aan elkaar. Ik zit een Blackbox uit Nederland toe te voegen. Mm -mm. Ben je er al, Blackbox? Jawel. Kijk. Kijk. Bla hoor jij hem ook, zo? Ik hoor hem wel. Heb je een microfoon heel ver van je mond, uh, Blackbox? Zo beter? Ja, het wordt al iets beter inderdaad. Zo dan. Zo klinkt het aardig. Hey, je bent net op tijd voor de bumper, voor het volgende onderwerp. Of, of wilde jij nog wat zeggen over Willem Oldmans? Nee, het, uh, die, die naam zegt me helemaal niks, joh. Ik zou zeggen, kijk even op de voorpagina. Hij staat gebumpt, het topic. En uh, lees het verhaal. Het is wel interessant. De man is echt keihard genaaid door de Nederlandse overheid. Vooral door het Koninklijk Huis. Het is echt uh, eigenlijk best wel triest als je dat verhaal... Uh, ...even goed op je inlaat werken. Dan is die kerel echt koud gebutfukt. Maar ja, dat okay. is niet raar, hè? Dat is oh, met de meeste dus, dus klokkenluiders. Ja. ja, dat is echt een aanrader. Willem hey, maar, uh, trouwens, leuk jullie even weer te horen zo. Ja, man. Ja. Welkom in de vijftigste podcast, man. Man, man, man. Dat even wat uh, mogen kosten, zeg Qua Jeetje. Ja, dat heeft echt... Uh... Nou, ik denk dat jij de laatste keer in de podcast was... Dat is uh, Dat verdient bijna een uh, episch muziekje. <laughs> Doe eens even. <laughs> ja. Heel episch, want... Uh, hoe lang is het geleden? Om heel ja, precies te zijn... Wel een half jaar, denk ik. Maar tijd bedoel je? Mm -hmm. ja. ik, weet, ik weet dat tijd relatief is, maar... Het was wel ja, en ongeveer een half jaar 2014 is snel gegaan. Oh. Ja. Dit ging echt in uh, snel tempo dit jaar. Wat, uh, wat, wat ja. jij toch zo? Die tijd ja. Beho ging behoorlijk snel. Te snel. Ja. En ja, is misschien is dit wel de laatste podcast van dit jaar, van 2014. Besef ik me ineens. Dus het nou, epische muziekje dat... past wel. Of uh, hebben jullie morgenavond uh, geen plannen? En gaan we gewoon een epische. oud-nieuw podcast maken? Ik hoor nu oh, hard de e hersenen. Ik heb echt nog geen idee van morgenavond, joh. Dus, uh... Ik ook niet, hoor. Nee, ik ook niet. Dus uh, ja, ik ga het nog helemaal zien wat dat betreft. Nou, wie weet, zien we elkaar op QFF morgen? Zo uh, rond na etenstijd. dan zeggen we ineens: van hé, hey, laten we een 51ste podcast maken. Zo vlak voor het einde van het jaar. Want dit jaar had 351 dagen. Oh? Nee, ik, ik maak een grapje man. <laughs> 51 weken had dit jaar. Dit was een, geen schrikkeljaar, maar een grikkeljaar. Dat, is heel, dat komt maar één keer in de 1 miljoen jaar voor. En dan heb je 51 weken in plaats van 52. Maar door het haperen van dimensies in de tijd merken de meeste domme mensen dat niet. Dus wij op QVF hebben het allemaal wel gemerkt. Ja, ik zeker wel, wat dat betreft. Ja, het stiekem waren het er maar 36 weken. <laughs> zo snel ging het, ja. Maar, uh, ja, um, van het spannende, epische muziekje... ...waarmee Blackbox, The Last Son, finally came home. Terug in de podcast. Hé, maar Blackbox, hoe steady is jouw ja. uh, Skype-verbinding? Uh, uh, sorry, nog één nog keer. Hoe steady is jouw uh, Skype-verbinding? Ik heb geen flow idee, hoor. Zeg het eens. Waarom hm. kom ik niet goed over? Nee, je komt heel helder over. Hè. Veel helderder ja. dan via uh, de G-talk voorheen, zeg maar. Oké. Okay. Maar ik vroeg me gewoon af: of je, hoor je trouwens de muziek ook, Blackbox? Ja, ik hoor alles. Je Dat hoor je ook helder of niet? Ja. Ik zal hem zachter zetten. Um, maar. Um, heb je bijvoorbeeld morgen ook weer beschikking over Skype of overmorgen? Um, ik denk het wel. Kijk, dat is wel even heel mooi. En dan, je bedoelt, ja, ja, ja, ik nee, heb hier nog wel een kast was. voor staan. Ik hamer er nu op. Daar zit Skype op. Die, kan, die, die moet ik even naar je toe brengen of je moet hem een keer ophalen hier. Oh, dat ding ja. Die heb je toen eens een keer laten zien. Daar Inderdaad. staat Windows 7 op. Daar staat alles op man. Dan, je zo, uh, dan heb je ook Skype. Ja. Ja, ik om... zit nu even op een laptop van mijn broertje, en uh, nou ja, zo te zien mag hij hier even blijven. En naast mij uh, rammelt een oude Pentium 4. <laughs> ik heb hier ook nog wel een laptop voor je staan, die heeft ook Skype. Dus ik heb hier meerdere mogelijkheden. En... Nou mooi, altijd fijn om te weten. Ja, want dat zou cool zijn, want Skype is, echt, het is veel helderder. Ik heb echt het idee dat je nu gewoon dichterbij zit dan voorheen. Oké, okay. nou dat is in ieder geval wel fijn om te weten, want dat is wel belangrijk namelijk. Nou, en jij kan ook de geluiden horen die we afspelen, toch zo ook, dus dat is allemaal prima. Um, ik zeg uh, van het spannende achtergrondmuziekje gaan we even naar uh, het volgende onderwerp. En uh, dat doen we even met de bumper, oké? Okay? De bumper van Mac. Ja, Mac's bumper. Zo gaan we van Max Bumper en het vorige onderwerp, Willem Oldmans, naar het volgende onderwerp. Einde aan de hoge incasso kosten. Ik kwam dat onderwerp tegen, terwijl ik gewoon op de volpagina de random onderwerpen zat te kijken. Dat is een artikeltje van woensdag 21 maart 2012, dat ik zelf schreef om twee minuten over vijf in de nacht. Dus ik was toen nog laat wakker. En op deze dinsdagavond, zeg ik, wil ik nog even wat aandacht schenken aan een artikel dat ik net tegenkwam op een website. waarna een banner op de website van het AD linkte. Het artikel gaat in op het nabije einde van de veel te hoge incassokosten. U weet wel van die mooie verzonnen posten, die door deurwaarders en in kassobureaus onnodig bovenop de reeds bestaande schulden worden gedrukt. Je bent wel eens te laat met betalen van een rekening van het waterbedrijf waar je normaal 75 euro is voor betaald en opeens moet je 128 euro betalen om maar een simpel voorbeeld aan te halen. Maar dat kan natuurlijk allemaal nog veel erger. Er zullen vast op QFF ook mensen zijn die wel eens te maken hebben gehad met een, ja, een van de schafuiten die uit naam de koning of vroeger, de koningin, met een mooie grote envelop aan de deur staan in een pak van de Dudler en met witte sokken in een scapino instapschoenen. clichés ten overvloede, maar wel zo nu en dan de keiharde en vet irritante realiteit. Anyways, het desbetreffende artikel dat ik tegenkwam, daar wou ik het even over hebben. Leest u maar even mee. Nou, onredelijk hoge incassokosten worden aan banden gelegd. Incassokosten worden afhankelijk gemaakt van de hoogte van de vordering. Voor een niet betaalde rekening van 1000 euro mag bijvoorbeeld niet meer dan 150 euro aan incassokosten in rekening worden gebracht. Voor een niet betaalde rekening van 1000 euro mag bijvoorbeeld niet meer dan 150 euro aan. Het staat er toch? Ik lees twee keer dezelfde zin voor. Goed, de maximale incassos kosten gaan trapsgewijs omlaag. Naarmate de vordering hoger is, nou, uiteindelijk komt het erop neer dat dat in 2012 al ingevoerd zou worden en dat eigenlijk nooit is gebeurd. En, en nee, dat, dat klopt. En meneer wil uh, ook niks veranderen. Ja, maar waarom wordt het dan beloofd? Wat zeg je? Waarom wordt het dan beloofd? Nou, het is zelfs zo uh, met die uh, incasubureaus. Uh, uh, iedereen kan een incasubureau beginnen, waar? Er zitten uh, totaal geen. Uh, uh, uh, geen beetje regeltjes aan verbonden. om in Kassel bureau te beginnen. Uh, met alle gevolgen van die. Maar wat ik dan zo. Um, bijzonder vind. Um, misschien kennen jullie. Ja, de film... dossier is ook nog door. Dat is ook nog weer. dat is, dat is helemaal een, een, een, een nieuwe markt op dit moment, joh. Maar wat ik zo bijzonder vind is. Die, die, jullie kennen ongetwijfeld dat Vitali feiten. Die hebben van die filmpjes over deurwaarders die bij een soeverein mens op bezoek komen. Ik, ik, ik heb nu een van die filmpjes ook even een stukje doorskippen. Nee, een geldig idee. Ja. ja Zodat we, luister even mee mensen. Dat, dat is heel interessant. Ja, we gaan we een heel idee. even luisteren. Tuurlijk, geen probleem. Kijk Nee, een geldig idee. Zodat we je commercieel aansprakelijk kunnen stellen. Dik. Dit is mijn deurwaarderspasje. Nee, dat is geen geldig idee. Ik hoef mijn idee niet aan u te laten ja, Jawel, je bent Mama. verplicht om je te identificeren. Nee, je bent de ik heb nee. mij geïdentificeerd van een deurwaardespasje. Nee, dat ben je niet. Dus je bent mevrouw van Kerstel? Nee, dat ben ik niet. Ik ben Magda. Yes. Laat ik de uh, stuk in de sloot hebben. Wilt u alsjeblieft uh, van mijn padje afgaan? Ja, nou, dat ik de stukken bemaakt. Nee. Straf, we hebben nu een privétrend. En je wordt bij deze commercieel aan sprake gesteld. Papa. En ik wil dat u van mijn padje afwijdert. Anders bel ik de politie. Ik selectief. Op. Wil je even mijn telefoon pakken? Ja, ja Wat was uw naam? Ik heb mijn naam niet Wat was uw naam? Ik wil dat helemaal niet. ik stuur het per post. Wacht even, ja, u bent aangehouden. U is. bent aangehouden. U bent U bent aangehouden. U bent, aangehouden. U, u, bent aangehouden. u bent gearresteerd. Um, We hebben een burger naar deze gevoerd. Ik ben deurwaarder en ik hoor je uh, gegijzeld uh, U bent gearresteerd. Wilt u, alles wat u, zegt, u alles wat u zegt kan tegen u gebruikt worden. Alles wat u zegt kan tegen u gebruikt worden. Ik ben deurwaarder en ik hoor je gegijzeld, meneer. Wilt u alsjeblieft niet in de, in de reden vallen? Want het is wel heel onbeschoft wat je nou doet. We hebben een burger naar deze gevoerd. Ik ben deurwaarder en ik hoor je uh, Ze draait het altijd u mooi om. Opeens wordt ze gegijzeld. Dat is een van die vele stukjes. Die gaan iedere keer in discussie. En ik heb hier nog een filmpje. Luister maar even mee. Een politieagent die een soevereine mens lastig blijft vallen. We gaan nog even een stukje luisteren. is Karel van de familie Bagers. Ik neem dit gesprek op, want het is voor mijn veiligheid. Ik word namelijk door uw handlangers bedreigd. Ik wou je eerst even dit overhandigen. Dat is de wetgeving over één... Oké. Ik ben, een, uh, ik ben een soeverein mens. Ja. En uh, ik heb het eigendom gekregen van de persoon Hendrik Charles Bagges. Dus ik ben de begunstigde en ik heb mezelf aangesteld als executor. En als ik het goed heb begrepen bent u publiek ambtenaren, dus mijn trustees. En ik heb contact gehad met de heer Karim Arsalan die mij loopt te bedreigen. Dat heb ik ook op video opgenomen. En hij heeft zonder mijn toestemming mijn auto, mijn voertuig aangeraakt, waarvoor ik hem gewaarschuwd heb. En ik wil u de kans bieden, ik wil u kans bieden deze offerte in te trekken. Want anders ga ik hem commercieel aansprakelijk stellen bij uw staatshoofd. ook Ja, ja, 13. Nou ja, Even het, het, kijken. Het filmpje gaat op een gegeven moment op zwart. En zo zijn er nog veel meer filmpjes. van mensen die uh, zich soeverein mens noemen. En ja. Nee? Okay. Nee, ik bedoel. Um, ik. ik, ik ik snap helemaal hoe die mensen de, op het idee komen om zich soeverein te verklaren. Maar wat houdt het tot nu toe uit? Dat is een beetje mijn punt. Ja, hoe ver ga je daarin mee, hè? Ja, hoeveel mensen... Het is, beug, is, is, is beugelvastig. Ja, maar hoeveel mensen uh, gaan erin mee? We hebben het er wel zo over gehad in, in een vorige podcast. En um, ik, hey, ik, ik, ik, ik ben... Heel goed op de hoogte van de wetgeving, hoe het zit. Maar het systeem werkt niet mee. En het geeft ook nee, niet is. mee. Nee, dat klopt. En um, dan denk ik als, als we zoveel voorbeelden zien. Uiteindelijk staat er uh, dus een deurrader <coughs> uh, met een politiemannetje en een slotenmaker maken voor je deur. Ja, en dat is wel zeg maar waar het om gaat uiteindelijk. Ja, dat is, dat is, uh, dat is de laatste stap die ze doen. En dan heeft de actie dus niks uitgehaald. Uh, nou ja, je kunt in discussie gaan met zo'n... Uh, uh, ja, wat moet je dan zeggen? Mens of persoon. <laughs> um, ambtenaar. Ja, je kunt ook niks... Ja, je kunt, maar ja, je kunt ook niet... Uh, je kunt ook gewoon... Uh, ja, niet reageren natuurlijk. Ja. En, Dat is ook ja. niet. Ja, dus, ik vind het zo moeilijk, weet je, Want ik... ik ook die incasso-kosten, dat is nog steeds niet omlaag gegaan. Ik zag dat het, die Konink, het Koninklijk Verbond van Deurwaarders... nu weer om uitstel heeft gevraagd tot 2018. Om het nog langer uit te stellen, die wetgeving. En in... ja, Nee, dat klopt. Ze houden dat gewoon nog uh, eventjes In stand. Hey, ik moet zeggen, het, het enige wat bij mij heeft geholpen... altijd, ik heb twee keer echt last gehad van nare Deurwaarders. Uh, die ene, dat was Bos Incasso in Groningen... Die kwamen echt met een of ander belachelijke bedrag voor een waterrekening. Dat is echt al meer dan tien jaar geleden. Ik ben daar toen naar binnen gestapt. En ik heb die mensen heel duidelijk gemaakt wat ik zou doen... als ze nog één briefje naar me zouden toesturen. En het was niet vriendelijk. Het was ja enigszins misschien verbaal wel een beetje agressief. Maar ik heb ja. nooit meer wat van ze gehoord. De ander was een deurwaarder die een bedrag ja, zo eiste. Kun je, zo kunnen je er natuurlijk ook mee omgaan. ja. ja. En die andere die eiste een bedrag, uh, het was al betaald, maar hij eiste daar nog bedragen overheen. En die heb ik alleen maar gezegd, er was een deurwaarde uit Ommer, uh, Smit en Legebeke. En die heb ik opgebeld en gezegd van, als je nu nog één keer mij een brief stuurt, of nog één keer probeert, op wat voor manier kom ik naar je toe en schiet ik je dood. Heb ik gewoon letterlijk gezegd tegen die man, ik heb niks meer gehoord, niks meer, 0,0. Oké, okay, maar wat als je nou uh, iemand hebt die dan bijvoorbeeld wel aangifte gaat doen dan? Want dat is toch een, uh, zeg maar, nou, ik weet nou, niet. Nou, dan ik, doen ik, ze dat maar weet, lekker. tien jaar geleden, maar ik denk dat als je dat misschien vandaag de dag doet, dat... Uh, nee, dat, dat, dat die van Smit landen en, en Legebeke, dat was uh, een jaar of drie, vier geleden. Heb ik gewoon gezegd, okay. het bedrag is betaald. Als je me nu nog één keer lastig valt, kom ik naar je hmm. toe en dan pomp ik je hoofd vol met stukken lood. <laughs> Oké, okay. jongen, jongen. Ja, en nou, uh, Die man hing toen op, ook op en ik heb er die, niks meer van gehoord. De Nooit meer. Ik heb ook licht van die deurwaarders aan de deur gehad. En uh, nou ja, ik, uh, ik reageer gewoon niet en ik uh, accepteer niks. En dan uh, ja, staan ze daar en dan zijn ze vaak heel snel weer weg. Ja. En arresteren en uh, ja, weet ik veel wat. Ja, er zijn verschillende manieren. Nee, ik ben nou, ik bedoel, weet je wat? Ze sturen je de meest misselijke brieven en dan allemaal misselijke kosten eroverheen die helemaal niet kloppen. Vaak in mm -hmm. kassobureaus en daar moet je helemaal niet op reageren, want die zijn niet gemachtigd om dat te doen. En, nee, ja, dat klopt, dat zeg ik, die dossiers die worden doorverkocht op een gegeven moment. Dan als je, je, als je de dossier. taal leest die zij in zo'n brief zetten, dat ze per executie bijvoorbeeld dreigen je spullen te gaan verkopen als je niet betaalt. Mm -hmm. Dat vind ik een bedreiging aan mijn adres. Dan dreig je dus met het feit van het onrechtmatig afstelen of pikken van mijn spullen en dan ga ik jou ook bedreigen. En dan zeg ik dus, hé, hey, als je dat doet, dan kom ik bij jou en dan doe ik dat. Ja. Dat is dus de ene bedreiging tegenover de andere bedreiging. Dat is een civiele zaak en daar kan de politie niks aan doen. Ik ja, ze, kunnen ik oppakken, inhoog, en ze kunnen me oppakken, ze kunnen me horen. Ik snap de inhoud van die brieven nooit. Dus, uh, en, ik, en ik heb er absoluut geen idee wat erin staat. Dus. Ik veeg meestal mijn kont ermee af met dat soort briefjes. Serieus. Het zouden meer nee, hoef, mensen moeten doen. Ik, ik hoef ze niet op. Nee, nee, maar bedoel, het lullige is... Ik heb dus ook wel eens meegemaakt dat een dagvaarding niet werd uitgeraakt. Dus dan ben je niet op de hoogte van het feit dat ze naar de rechter gaan. En dan wordt vervolgens de uitspraak... ...bij jou door de brievenbus geflikkerd. Oh ja, ja. ja dat kom, doen ja. ook steeds meer deurwaarders En dat zijn echt... ...dat, dat vind ik echt nazi-streken... Uh, nou, ...daar lust uh, de hond van Hitler... ...nog geen brood van. Ja, ik zeg ...die broodjes gaan gewoon... Uh, ja, ...ze gaan gewoon overleken wat dat betreft. Ze halen gewoon alles uit de kast. Ja, en ik zeg... ...dan moeten wij als mens gewoon... kaart met de vuist op tafel slaan... ...en gewoon een beetje terugdraaien. Even kijken, meneer Wasstraat, Vorige week een keer een stukje op televisie. wat ik even meepikte. ging ook over de deurwaarders. Nou, als ze de ene naam niet kunnen vinden. dan uh, gaan ze al gewoon op zoek naar een, een, een tweede naam. die er enigszins een beetje op lijkt. En dan proberen ze het daar. Ja, dat is, dat is, dat is, klopt. Dat gaat gewoon uh, extreem. Het gaat helemaal nergens over. Nee, en. Uh, dus, nou, dat doen ze dus. Uh, hè, dan gaan ze op een gegeven moment kijken wat je allemaal in huis hebt. Dus ze gaan gewoon. Uh, ja. Door de brievenbus kijken, door de voordeur, door de achterdeur. Waar ze maar eventueel kunnen kijken en dan schrijven ze alles op. Ik zeg ze afschieten, uh, zogtuigen. Ja, dat noemen ze dan een uh, zeg maar inbeslagname op zich. <laughs> ja. ja Ik... Nee, is, maar het is uh, wat ook heel veel mensen dus uh, gebeurt, is dat uh, ja, ja, dat mensen dus ook geen. Uh, zichzelf geen raad meer weten en. Uh, Zeer depressief worden. En uh, daar was straks ja. ook nog aandacht voor, dat er dus gewoon. Uh, meer zelfmoord. Uh, ja, inderdaad. Gewoon puur door die financiële druk die uh, op de mensen staat, het gezin en alles wat daarmee samenhangt, dat ze dus gewoon uh, over het uh, randje gaan. Ja, en dat is natuurlijk diep triest. Ik, en, ik zeg. Uh, ja? ja? Nee, nee, doe maar. Maak je zin maar af. Sorry. Nou ja, en ik bedoel van deze uh, bizarre economische tijden, um, ja, is dat dus steeds meer en uh, is deze, deze uh, ja, vind ik dus ook dat ze dus echt nou heel snel met uh, richtlijnen moeten komen vanuit Den Haag in ieder geval, om dit in goede banen te leiden. Want de meeste mensen die, denk ik dan, um, die, die willen wel, maar die kunnen gewoon simpelweg niet. Want als jij 10 euro hebt te besteden, met een gezin, dan gaat het naar voedsel waarschijnlijk. Ja. En dan ja. houdt uh, de rest houdt op. Ja, en als dit bedoelt. niet aan banden wordt gelegd, uh, zoals, nou, zoals ik het nu zie, is het gewoon een grote uh, wildgroei aan uh, onzinnige bureautjes. Die uh, ja, nou, ja, een uh, beetje uh, uh, imposante in, uh, mensen inhuren, of mensen die goed geschikt zijn daarvoor, want... Uh, ik kan me niet voorstellen dat als je op de lage school zit... ...van uh, wat wil je laten worden? Ja, deurwaarder. Dat is, <laughs> Vaak is het ook weer een noodgegeven voor die mensen... ...om een uh, beroep te uit te gaan voeren. Ja, maar, sorry, of in mijn ogen ben je, je echt een loser... Natuurlijk. ...als je deurwaarder wordt. Wat zeg je? Je bent in mijn ogen echt een loser... ...als je deurwaarder wordt. Ja, weet ik wel. Maar ik heb toevallig... Uh, in, mijn, uh, ...in mijn kenniskring... Uh, ...die had een, een uh, belastingdienst... Uh, uh, uh, ...deurwaardertje op bezoek. Mm -hmm. En uh, ja... Ja, en ik was daar gewoon even bij. Een beetje, een beetje steun geven en zo. En, uh, maar die man die zei zelf ook: van ja, uh, dit werk uh, dat doe ik ook niet. En um, graag, want hij werd ook maar uh, ja, van stoelen gewisseld. Want we, ook bij die instanties wordt heel veel van stoelen gewisseld. En die kreeg dus gewoon deze functie erbij. En hij zei zo, en hij liet ook zo tussen nu uh, zijn lippen door. van Nou, ik uh, ga dit werk ook niet al te lang meer doen, want dan ben ik weg. Ja. Dus ja, ja. dat is dan weer de andere kant van het verhaal. Maar. Je ja, kan ook dus, gewoon weigeren uh, om uh, je werk beetje, uit te voeren. Ja, hij, ja, tuurlijk. Je moet je functie uitvoeren. Want ook die man is bang uh, zijn inkomen te verliezen. En uh, dan geen hypotheek meer te kunnen betalen. En dan vervolgens krijg hij zo ja, de deurwaarders ja, aan de deur. Dus ja. ja. Dus het is allemaal een beetje ook weer gebaseerd op angst, hè? Ja. Dus, ja. En, en, en, en daarom ja. zeg ik. Uh, wat zeg jij ervan toch zo? Trouwens. Nou, ja, wat dat betreft. Heel veel zitten. Is zoals die man die dan noodgedwongen dat werk doet. Ja, dat doet hij noodgedwongen. Want heel zit er maar één stap verwijderd van uh, compleet faillissement, zeg maar. Ja. Het hoeft maar een uh, baan kwijt. Of echtscheiding. Of wat dan ook. En dan uh, dikke financiële seert. Ja, ja, ja. Nou, speciaal voor al die deurwaarders heb ik een uh, muziekje: Killing in the Name of. Of nou, ja, Killing in the Name van. Rage against the machine. Tot zo, uh, heren. Tot zo. what they told you. Wat ze je vertellen. Want je bent onder controle. Ja, fuck jullie allemaal. Nuk jullie allemaal aan de moeder. Fuck jullie allemaal. Want ik ga toch niet zeg maar doen wat jullie me vertellen. Goed. Naar de finale. Fuck Was uh, rage against the machine, a killing in the name. Heren, Blackbox en uh, Toxopeus. zijn jullie er nog? Yo. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Goed. Het doet het allemaal nog, het, het werkt nog allemaal nog steeds, zeg maar, perfect. Zoals het hoort. Pashouden. Ja, dat is, je moet het zeker niet opgeven nu, nu het werkt. Zeg ik dan altijd maar. Nee, dan moet je juist een beetje gas geven. Ja toch? Ja toch? Uh, ik, ik zit even uh, Back to the Future. Hoe heet die artiest ook weer van die prachtige muziek op de achtergrond? Oh jee. Um, Jui? Nee man. Nee, nee, nee, nee. Luister. Was er vandaag nog op Fox Shows. Ik kom nog even een stukje van deel 3 meepikken. <laughs> ah, ik had deel 1 van de week al even voorbij zien komen. Oké. Okay. Ik heb die films al honderd keer gezien, allemaal. Wel meer dan honderd keer. Ja, ik weet het niet. Eens in de zoveel boek hem gewoon even weer kijken. Ik heb hetzelfde. Ik, uh, Sterker nog... Ik krijg nog steeds kippenvel als ik dit hoor. Het begin. Ik kan er niks aan doen. Maar... De fascinatie voor tijdreizen en het getal 88 die zijn enorm Dat gaat ook nooit meer weg heer. daar kan ik echt niks aan doen en of het nou door die film komt ik weet nog goed, mijn vader die nam mij mee naar nou, de bioscoop was nog heel klein, een van mijn eerste films Back to the Future en het moment dat ik die de daar op die parkeerplaats zag van de Twin Pines Mall. Voor de JCPenney ja, ja, ja, ja. langs. Ik kreeg... Spruf, tof, dat moment vergeet ik nooit meer. Zelfs als Star Wars ofzo. Ik kan het niet uitleggen. Hè. Ja. Dat zit nee, dan aan. had uh, Back to the Future nog meer hoor. Ja, bij mij ook. Star Wars ja. had het ook, maar Back to the Future ging daar nog even voorbij. Ja, dus, zeg ja. Maar. dat is dus, ja. Fantastisch. Ik denk voor mij de meest epische film. Wat mijn grootvader had met Charlie Chaplin. Omdat hij waarschijnlijk als kind dat in een bioscoop gezien had. Dat heb ik met Michael J. Fox en met Back to the Future. Ik kan er niks aan doen. Doc, Ja, Doc, ja, absoluut. En uh, vooral ook het verhaal. Hoe vaak je de film ziet, hoe meer je uh, aan details ontdekt. En ja, die details die... Uh, Vertellen nog iets meer over de achtergrond van de film. En wat ik vooral heel interessant vind, is de vele verwijzingen naar, nou ja, 9-11. Dat is gewoon mysterieus eigenlijk. Ja, het is allemaal over nummers, hè? He. Ja, hé hey, mannen, heren, ik ga de bumper erbij pakken en dan gaan we naar het laatste onderwerp van deze 50ste 5 podcast. Goed idee? Oké. Okay. Ja. Komt Max Bumper. Dokker. Ja, en dat laatste volgende onderwerp in deze 50 vijftigste QFF-podcast van maandag. Nee, wat is het? Dinsdag, of niet? Ja, dinsdag 30 december 2014 om 22 uur 52. Het laatste onderwerp dat we gaan bespreken, dat uh, is een heel bijzonder onderwerp. Namelijk iets alledaags, maar toch iets heel bijzonders. Namelijk ons drinkwater. En... Um... Ik wil eigenlijk, eh, omdat in, alweer enige tijd geleden... in augustus was het eh, Da Viking die een heel mooi liedje plaatste van Most Death over de New World Water. En omdat ik daarvoor en ook nu recent weer nieuwsberichten heb gelezen... over banken die aan het investeren zijn in onze bronnen... dan bedoel ik onze drinkwaterbronnen... onze voorziening van drinkwater... vond ik dit heel gepast. Dit liedje duurt eh, drie minuutjes... Maar luister vooral alsjeblieft even heel erg goed naar de lyrics van dit nummer van Most Dev. Want ik denk dat die woorden wel eens meer waarheid zouden kunnen worden dan de meeste van ons zeg maar, denken. Dus spread the word. Deze podcast als je dit luistert. En voordat we dus over drinkwater gaan praten gaan we eerst luisteren naar een liedje over drinkwater. Daarna gaan we erover praten. Maar spread the word. Deel deze podcast en ook al onze andere podcasts. Afleveringen met andere mensen, download die mp3, zet ze op een dvd'tje, op een cd'tje, dat doe ik ook, ik, dan zet ik er op uh, Secret Illuminati podcast, leg ik neer in het ziekenhuis, op het station, in de restauratie, uh, in een cafeetje, in de supermarkt, aan de balie, ik laat het overal slingeren, expres, zodat mensen die podcasts gaan afluisteren. Dat kunnen jullie ook. Je kan het ook op een mp3-stick zetten. Je kan iemand zijn iPod volladen met podcastafleveringen. Ik zeg het alleen maar omdat ik zo graag zou zien, zo zien dat mensen dit nog meer gaan delen. Ik zie ook op de Internet Archive waar onze episodes allemaal staan, dat sommige echt al gewoon 3000 keer gedownload zijn. Dat is echt veel. En op SoundCloud zijn sommige al echt al honderden keren gedownload en dat is toch wel heel erg cool. Dat betekent dat veel mensen dat luisteren. En uh, het is een tijdje stil geweest. Ik heb een soort uh, half uh, seberkel jaar gehouden. Ja, mag toch? Ja. En uh, goed. Ja, soms Anyways, is het even we gaan. Nodig. Ja, nou nee, nee, dat vind ik ook. Nee, de, uh, ja, ja, soms nee, moet want, je even uh, je hoofd nou, legen. Ja, als, ja, als je zo even nagaat, we gingen toen best wel even hard en snel. En uh, mm -hmm. soms moet je even een uh, ja dus ik weet ook wel dat hebben we gedaan en uh, ja. nu tijd voor het laatste onderwerp van de vijftigste podcast namelijk uh, nou ja, uh, ons drinkwater en we gaan even luisteren naar uh, Most Dev ik spreek jullie uh, zo meteen jo jo ja, You are summer's day okay. cool, drink. Try it with friends New world water, water. come in land and make your house go by. Fools done upset the old man river. Made him carry slave ships and fed him dead niggas. Now his belly full and he about to flood something. So I'm throwing rope that ain't tied to nothing. Tell your crew, use the H2 and wise them This the new world water and every drop counts. You could laugh and take it as a joke if you wanna. But it don't rain a full week some summers, and it's about to get real wild in the half. You be buying every yarn to take a fucking bath. Hedges acting wild sip from board. I'm pumping dank, uh, competing with the next man for higher playing ranks. rank, so I ain't got time, try to be big Hank, fuck a bank, I need a 20 year water tank, cause while these struggle heads is out here sweating they guts, the sun is sitting in the treetops, burning the woods, and as the flame from the blaze get higher and higher, they say don't drink the water, we need it for the fire, New York is drinking it, and all that California is drinking it, wow. no, where wow. you're north and down south is drinking it, wow. Wow. Wow. No, used to wow. have minerals and zinc in it, wow. Wow. Wow. now they say it got ladders. Thinkin' uh, and monoxide. Push the water table lopsided. Used to be free. Now of course you will feed. Cause Small all tanks filling load as they roll across the sea. Man, you gotta cook with it, baby, clean with That's it. That's right. When it's hot, summertime, you fiend for That it. That no. You gotta put it in the iron you steaming with. That's right. That's so what they dress wounds and treat diseases Shout with. it out. The rich and poor, black and white, got need for That's it. Right. And everybody in the world can agree with Let this. That Consumption promotes health and easiness. That's Go right. too long without it on this earth and you leavin' it. it. Out. Americans wasting it out. Say Another nation be desperately seeking that. Bacteria washing up on their beaches. Say Don't drink the water, so they can't wash their feet with Not it. Enough. Young babies in perpetual these days. Epidemics hopping up up the Petri dish. Control center's shot, to play all secret it. to avoid public panic and freakiness. There enough. are places where TB is common as TV. 'Cause foreign based companies is and get greedy. Type of cats who pollute the whole shoreline, having purified selling for twenty-five. Now the world is drinking it. New New your mom's water. wife and baby girl is drinking it. Up um, north and down south is drinking it. New you so just water. have to go to your sink for it. New New the cash registers is going to chink for New it. Carbon's New a monoxide. Got the fish looking cockeyed. Used to be free, now of course you will feed, cause it's all about getting eggs. Said it's all about getting eggs. Said it's all about getting eggs. Said it's all about getting Said it's all about getting that. Morning, said it's all about getting your hat Morning, said it's all about getting that hat Morning, said it's all about getting that hat Morning, it's all about getting that hat Morning, said it's all about getting that hat Morning, said it's all about getting that Johnny Cat, Rosan Cat, Gimme Cat, Morning, Coat Cat, Morning, Johnny Cat, Morning, Cat, Gimme Cat, Morning, Cat, it Cat, Cat, Morning, Cat, Morning, Cat, Morning, ja, want water is toch een gratis middel, een gratis grondstof. Die wordt ons afgenomen, mensen. Wake the fuck up, word er wakker, want water wordt steeds duurder. Ik weet niet of mensen überhaupt de afgelopen jaren oogkleppen opgehad hebben of niet, maar het water is fucking echt vijf keer zo duur geworden of zo. Het gaat echt nergens over. En dan speelt er dus nu de dat is heel actueel, dat banken en grote kapitaal uh, investeringsmaatschappijen en shit, die willen gaan investeren in ons drinkwater. Dat lijkt me niet ja. verstandig. Weet je hoe ze dat noemen? Nou? Het blauwe goud. Blauwe goud, ja. Maar fuck ja. die shit. Het is een element van de aarde. Het is een van, een van de basiselementen. Wat de fuck ga je die van ons afnemen? What's next? Lucht? Ja, zo ben ik zo bazen. Aarde hebben ze al van ons afgenomen. De grond. Ja. Water dus nu ook. Lucht. Ja. Straks ook. Schone belasting lucht. Belasting. Op, belasting op, belasting op, belasting op uh, opvang van regenwater en zo. Ja. Uh, delen in Amerika mag je niet eens regenwater meer opvangen. Maar wat de fuck zijn ze mee bezig? Echt waarom? Ja, dat is belachelijk. Ja, dat, ja, dat gaat toch nergens over? Ah, dit gaat extreem. Ja, kijk, allereerst, er is genoeg water. Ze hebben net weer een uh, enorme portie zoet water gevonden, diep onder de aardkorst. Dat wel. Maar het schijnt dat uh, de hoeveelheid die daarin zit, uh, echt twee uh, derde van de zee kan bevatten. Uh, het probleem is: wie zit er uh, op het puntje wat ervoor zorgt dat jij water in je huis krijgt? Daar zit het mm -hmm. probleem. Ja. kijk, als de, als de kraan dichter gedraaid wordt verderop, dan uh, sta je te kijken waarbij ons mensen Blackbox, dan... ik wil best wat betalen voor mijn water ja, tuurlijk maar, maar dat ja, moet als je evenredig over, uh, iets zijn betaal je dat geen, moet uh, niet betaal je niks voor uh, drinkwater hoor. Nee, maar Ier Ierland op Sint Maarten, is gewoon, uh, voor, voor het idee. Zegt ze gewoon, nee, het is grond, grondwettelijk bepaald. Het is gewoon een primair levensdingetje. Hoef je niet ja, maar te op Sint Maarten betaalde ik voor mijn water ongeveer 270 dollar in de maand. Soms 300, hing er een beetje vanaf. In de maand. En ik was helemaal niet veel thuis. Um, dat is best wel veel. Ja, maar water is duur op een Caribisch eiland. Want hoe wil je. In godsnaam water uit zeewater gaan winnen. Snap je? Ja, dat, ja. kan dat kan bij Antwerpen ook. Dat kan wel. Ook GB, uh, toch in, zo? In, in, in, in het Midden-Oosten doen ze daar heel veel, ontsilte. Maar dat kost bakken met energie. En dus geld. Ja, en geld. Dus daarom betaal je op een Caribisch eiland meer voor je water dan hier. Maar hier betaal ik ook 145 euro in de maand. Ja, maal twee. Ja. Ik zeg ook dat Ik toch ziek ik terug naar gulden te denken, hè? Ja, maar dat, dat, dat gaat nergens over. En zoveel water nee, verbruik ik niet. Nee, nee Maar daar zijn ze ook heel goed in. Ik bedoel, alles wordt goed belast hoor. Het wonen wordt belast. Dit wordt zeker belast. Alle primaire dingen worden gewoon uh, echt bizar uh, hoog belast. Dus eigenlijk zijn wij niet langer de uh, impulsjes voor de democratie. Maar wij zijn gewoon fucking melkkoeien geworden. Ja, economische uh. objecten. Ja, ja, maar. Dus, oh, vandaar dat ze ook spelen van een uh, economisch conflict. Of een civiel conflict. Als twee mensen een conflict met elkaar hebben. Hoe bedoel je dat? Nou nee, ja, bedoel, dat hoor je vaak toch? Als twee burgers een conflict hebben over geld dat een, de politie zegt oh, het is een civiel conflict, daar doen we niks aan. Oh, zo. Ja, nee, ja. Maar zijn economische objecten, toch? Zo zijn dat gewoon heel mooi, vond ik. Ja, dat is een, uh, dat is een hele mooie omschrijving, ja, wat dat betreft. En uh, ja, nogmaals. Uh, die primaire ja, dingetjes die worden gewoon ontzettend zwaar belast. Het, en terwijl er water genoeg is. Er is dus eigenlijk water genoeg. Ja, ja, maar ze zeggen dat ze allerlei, allerlei dingen moeten filteren en zo, en uh, ja, maar dat zijn allemaal problemen die zo uiteindelijk, ja, die creëren we in, in eerste instantie al, dus ja, ja, moeilijk. Maar dat ze, dat ze dus veel geld vragen en, uh, en dat het dus al niet meer als een primair levensdingetje wordt uh, gezien, dat is natuurlijk uh, bizar. Ja. Ja, ik, ik, ik... In zulke momenten, dan moet ik altijd denken aan... Uh, Bill en Ted. Die, die twee gasten. Die, die tijdreizigers. Yeah, dude. Dan verga ik altijd in een soort... Uh, gemakkelijkheid of zo. Dan... Ik, dat ik denk van mensen, waarom vraag je geld voor water en voor lucht en voor aarde, weet je dus ik vind het gewoon schofterig, mag ik dat zeggen? Ik ben je ah, nog netjes op. toch? <laughs> ja, nou goed met dank aan Dav uh, en zijn post uh, met het liedje van Most Derf en de recente nieuwsberichten die ik heb gezien over, uh, nou ja, ik kan nog wel even dat filmpje van uh, Nestle een, een CEO van Nestle, die uh, vertelt iets meer over water. Laten we even een stukje daar nog van uh, gaan luisteren. Komt ie. Mijn naam is Peter Brabeck. Ik kom uit Villach in Kärnten en uh, ben seit 7 jaar verantwortlicher der Nestle-Gruppe, de grootste des größten Lebensmittelkonzerns der Welt, mit einem Umsatz von ungefähr 90 Milliarden Schweizer Franken oder ungefähr 65 Milliarden Dollar und mit ungefähr 275.000 Mitarbeitern, die bei uns direkt arbeiten. Also insgesamt ein relativ großes Schiff. Wir sind die 27 größte Firma der Welt. Wir glauben heute zum Beispiel, dass alles, was Natur ist, ist gut. Es ist ein riesiger Wandel, weil eigentlich bis vor kurzem haben wir immer gelernt, dass die Natur sehr unerbitterlich ist. Der Mensch ist jetzt in der Lage, dem, der Natur etwas an Gleichgewicht zu geben. Und trotzdem kommen wir jetzt in so eine fast Versinnbildlichung, dass alles, was von der Natur kommt, ist gut gutes Beispiel ist Bio. Bio ist jetzt das Beste. Ja? Bio ist nicht das Beste. Nach 15 Jahren Verzehr von gentechnologischen Lebensmitteln ist in den USA bis jetzt noch kein einziger, nicht einmal ein Krankheitsfall aufgetreten. Und trotzdem sind wir in Europa so beunruhigt, dass uns irgendetwas passieren kann. Also auch dort ist mehr Heuchelei als, als sonst irgendwas. Hij heeft het nu over genetisch gemanipuleerd voedsel. Hij zegt ja, dat dus, in Amerika... Dat we weer, ja, wacht we even, ik zet hem even op pauze. Hij zegt letterlijk dat in Amerika in 15 jaar gebruik van uh, genetisch gemanipuleerd voedsel nog nooit één ziektegeval. Ja, what the fuck? Dat kan je toch niet meten, gast? Als je voorheen 85.000 mensen per jaar had die kanker kregen in een gebied van uh, 15 miljoen inwoners... En het zijn er nu opeens 90.000. Ja, oh, dat zal wel te maken hebben met luchtvervuiling. Ja, nee, natuurlijk. Het heeft niks te maken met genetisch gemanipuleerd voedsel. Mensen, doorlopen. Hier is niks aan de hand. Doorlopen. Ja, dat is, dat is, dat is helemaal weer een, een ander interessant onderwerp, natuurlijk, wat dat betreft. Ja, laten we even verder luisteren, want hij gaat zo meteen praten over water. Ah. Ja, es gibt auch ja bei uns ein, ein schönes Lied, äh, Wasser braucht das liebe Vieh, Hollera und holleri, wenn Sie sich erinnern können. Also Wasser ist natürlich das wichtigste Rohmaterial, das wir heute noch auf der Welt haben. Es geht darum, ob wir das normale Wasserversorgung äh, der Bevölkerung äh, privatisieren oder nicht. Und da gibt es zwei verschiedene äh, Anschauungen. Die eine Anschauung, extrem würde ich sagen, wird von einigen von den äh, NGOs vertreten, äh, die darauf pochen, dass Wasser zu einem äh, äh, öffentlichen Recht erklärt wird. Das heißt, als Mensch sollten Sie einfach Recht haben, um Wasser zu haben. Das ist die eine Extremlösung. Ja? Und äh, die andere, die sagt, Wasser ist ein... Lebensmittel, so wie jedes andere Lebensmittel, sollte das einen Marktwert haben. Ich persönlich glaube, es ist besser, man gibt einem Lebensmittel einen Wert, sodass wir alle bewusst sind, dass, dass das etwas kostet und dann anschließend versucht, dass man mehr spezifisch für diesen Teil der Bevölkerung, der keinen Zugang zu diesem Wasser hat, ...dat man dan daar iets specifischere grijpt ...en daar gibt's ze ja verschillende mogelijkheden. Ik ben niet meer nog... Nou ja, het gaat nog even verder... ...maar hij vertelt gewoon eigenlijk hier... ...min of meer dat hij eigenlijk vindt... ...dat voedsel geprivatiseerd moet zijn. En dus een water is een soort van voedsel... ...en dan moeten we maar voor die andere landen wat uh, regelen. Levensgevaarlijk wat die man zegt. Ja. Nou ja, dat hoort u in de QFF-podcast, mensen. Dit soort belangrijke shit. Dat hoor je niet op de NOS. Dat hoor je ook niet bij RTL 4. Daar praat ze liever niet over. Nee, nee. Ja, het water is al uh, grotendeels geprivatiseerd in Nederland. Dus, uh... Ja, het zijn nu waterleidingsmaatschappijen en bedrijven die ja. uh, werken voor de provincie of de stad. Ja, uh, nogmaals, in Ierland uh, hebben ze uh, voor... Uh, in ieder geval afgelopen jaar uh, dus geprobeerd uh, dat te veranderen dat iedereen dus uh, geld moest gaan betalen voor hun uh, primaire uh, levensbehoefte, dus water ja. en uh, nou dat, ging, dat werd behoorlijk hoog opgespeeld en uiteindelijk is het er toch nog niet doorgekomen, maar uh, ja ze hebben het wel geprobeerd om het dus uh, ja, te privatiseren ja is nog lukt ja ja, dat is, dat is, dat is als, als mensen zo gaan denken, die in een bepaalde tak veel macht kunnen uitoefenen, dan is dat levensgevaarlijk, echt. Ja, je moet de grote bedrijven op aarde niet al te veel macht geven. Tenminste, nee. lijkt me niet goed voor de samenleving. nee. Nou, en een uh, feit is ook, uh, daar waar zeg maar de grote frisdrankfabrieken uh, worden opgericht, uh, die gaan vlakbij een uh, goede bron zitten vaak. Ja. Um, dat als eenmaal uh, de fabriek vol gas aan het draaien is, dat er dus gewoon in de omgeving ontzettend veel problemen zijn. Dus uh, ja, er wordt op, op een andere manier wordt er ook heel veel dus, ja, zeg maar, grondwater gewoon weggepompt. Voor, uh, nou ja. De niet zo belangrijke consumptiemiddelen, zou ik maar zeggen. Ja, ja dat kun je nagaan. Ik zie trouwens dat uh, Da Viking uh, die luistert volgens mij wel naar uh, de podcast en medemens kon niet luisteren, maar luistert misschien inmiddels wel. Die kon de plug in. Ja, dat was medemens was het, ja. Ja, ja. ja. Het is, uh, ik, ik kan jullie melden dat er uh, nu 443 mensen luisteren. 4,500. Nou, dat is heel netjes, toch? Voor uh, 30 december om uh, 11 minuten over 11. Op uh, deze 30 december, dinsdag in 2014. En u luistert naar aflevering 50 van de QFF uh, Podcast Series. Um, ja, ik zeg uh, mensen, we gaan uh, voor onze ITune. Wat vinden ja, jullie? Gaan we hè? Uh, ja, we, ik, we zijn al uh, meer dan 3 uur bezig. En, ja, gaat uh, snel dan, hè. Ja. ja. Ik hoop dat je er morgen of overmorgen, whenever de, zeg maar de 51ste reguliere aflevering van de podcast series zal zijn, dat je er ook weer bent. Uh, ja, dat ja, doe wel, want uh, wat dat betreft uh, is er over water nog wel veel meer te vertellen. Dus. Ja, nou. Ja, ik zei ook al, oh, ik heb het ook al even, even over bacon, uh, nou ja, het topic van uh, Bodo gehad. Luister maar terug aan ja. het begin van deze aflevering. Als hij later vannacht online staat om terug te luisteren. Mensen, mijn naam is Bafelmet. Ik wil u heel erg bedanken voor het luisteren naar deze 50ste 5 podcast aflevering. Ik geef het woord over aan Toxopees en dan aan Blackbox. Want ik ben zelf al geweest. Heren, take ja. it away. <laughs> ja, dit was Toxopees En uh, ik zou zeggen, tot de volgende keer. Ja, en dit was uh, Blackbox. Het was weer gezellig. Een fijne avondag. Nou, bedankt heren. En uh, mensen die luisteren, tot aflevering 51. Dat kan morgen zijn, maar ook overmorgen. Luister gewoon uh, naar QFF Radio op 66.6 FM. Of via een van onze vele livestreams. Bye bye. En geniet van onze iTunes. It Could Happen To You van Miles Davis.